Kip Nederland. Met Jeannette. Hi Jeannette, hoe kip jij vandaag? Met Krebs. Uh, en in het Nederlands? Krebs. En kipswarmer. Oké, okay, kijk voor de vertaling op <laughs> hoekipnederland.nl Kip de meestalzijdige stukje vlees. Kip. Hi, dat is Lenny Kravitz. Hello, Manfred en Sans hier. Hey, ik ben Marcel. Ik ben Spike. Ik ben Vince. En ik ben Bas. En ik ben Jamie. En wij zijn daar weg. Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM Nu Krio Serious Request 3FM Tonight I'm gonna have myself A real good time I feel alive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 Stop it! Good time, I'm having a ball Wat zeg je dan? Jouw bietensap staat hier nog. Oh, oh ja, nou je mag hem van me hebben hoor als je wil. Don't stop me now! Nee, nee natuurlijk niet. Feitelijk gezien zijn we pas net begonnen. Queen natuurlijk, Monique Giezen. Altijd lekker op ieder moment van de dag. Ik vond het een mooi begin van dat ik eindelijk weer eventjes radio mag maken. Want dat is echt een oh, Dat is dan zo lekker, weet je wel. Dan gaat de tijd toch sneller. Maar het is hier sowieso gezellig. Ik ga het gewoon eventjes checken. Ik denk dat daar buiten de kasten nog staat te spelen. Kleine, ik weet niet of ook buiten wel hoor, uitgezonden eigenlijk. Hallo Leeuwarden! Wil je me ook doorgeven aan hun? Ah, ja... Ondertussen is de onderbroekenlol in forma bezig. Uh, Jan Smit is uh... Oh, ja, natuurlijk is, uh, zonder broeken aan het verkopen en handtekeningen en alles. Om maar gewoon eventjes euro's binnen te halen. En dat gaat goed, uh, als je het niet hebt meegekregen. Oh ja, het staat net ook in het nieuws ook. Iets om trots op te zijn, meer dan 1 miljoen al. Ik kan het niet eens uitrekenen, maar dat, dat, dat zijn dan bijvoorbeeld uh, 200 scholen... waar dan een heel toiletblok gebouwd kan worden... waardoor gewoon echt duizenden kinderen schoon drinkwater hebben. Ja, dat is gaan waarvoor we het doen. Het is bijna tien over tien. En ik ga eventjes naar de telefoon. 09091336. Ik begreep dat het een beetje rustig was, dus als je nog aan het twijfelen was, uh, doe nu. Uh, eventjes een telefoontje naar het callcenter, is gezellig. En ja... Dan heb je een plaat. 09091336. Dat deed ook Lorenzo. Lorenzo, goedenavond. Hoi Giel, goedenavond. Of heb jij het via 3fm.nl slash plaat gedaan? Dat kan dat natuurlijk ook. Ik heb dat uh, zeker gedaan via de, via de site. Oké. Okay. Nou, top. Ja, dat is helemaal makkelijk. Als je eventjes niet wil communiceren, dan, uh, dan kan dat ook, Lorenzo. Ja, lekker makkelijk toch? Ja, zo is het. En of jij even een toppertje aanvraagt, zeg. Ja, dat, dat vond ik ook. Oh man, dat was toch echt. Nou, dat was eigenlijk een van de platen van vorig jaar, joh. Daarom. Uh, en en, en uh, is er nog een uh, reden waarom je deze dan aanvraagt? Uh, ja, ik, zo, ik zocht. Uh, eigenlijk heb ik al een tijdje gezocht naar een toepasselijke plaat. Ja. Oh ja, want jij hebt zoiets van. Uh, hou vol. Dat, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja precies. De titels ja. zijn genoeg. Ja, ja, ja, ja. Kondig hem zelf aan. Uh, hier komt hier voor 20 euro. mijn Shakes met uh, Hold On. Top en hou me ook aan zou ik zeggen. Dat is dan mijn slechte engel. Maar ik zou zeggen, <laughs> hou maar aan en blijf lekker luisteren Lorenzo. Zou ik zeker doen. Succes Sorry. nog. Ja, we zullen het nodig hebben. Dankjewel. Oké. Okay. 20 euro dus van hem en Mirjam Proof Uit Leeuwarden, die doet er nog eventjes 10 euro bovenop. Hold On, boys, voor het goede doel. Een steuntje in de rug. Thanks. Bless my heart. De markt We'll be old and paint our father's stories that we could have told. Top uit Shanghai is deze aangevraagd door Vincent Goets. Hey 3FM toppers, een hartelijke groet uit China. 3FM is mijn dagelijkse bron Nederland. En ik vind dat jullie ook dit jaar weer top bezig zijn. Ik wil deze plaat uh, graag aanvragen. Omdat het uh, nou ja, mij altijd weer aan mijn vriendin doet denken. En zij kan pas na de kerst hier naartoe komen. Deze plaat moet je ook altijd even stilstaan bij wat je doet. En wat betekent voor de wereld om je heen? 25 euro, Vincent Goets dus. En Anne Seys is uit Leeuwarden. Omdat het zo'n lekker nummer is. En jullie geweldig zijn. Dus als afval hier dan. En de Mojo's One Day... Oh, daar hebben we de beller. Gaat de bel dan? Ondertussen zit Jan Smit hier echt als een malle om de broeken te verkopen. Gaat lekker, Jan, hè? Giel, ik, ik weet niet of dat door mij komt, maar uh, ik heb nu al, ik meen ik serieus, 40 onderbroeken verkocht. Meer dan ooit, wil je zeggen. Ja, nou ja. Ik heb nog nooit zoveel onderbroeken verkocht in korte tijd, maar het gaat als de brandweer. Ah, top, dat is goed. En ook als je gewoon geld geeft, krijg je gewoon. Ja, kijk, ook zeker onderbroeken, hè? Ik moet stoppen, jongens, ik wacht, moet stoppen. Ja, jongens, ik heb. Er staat, er staat niemand voor de deur. Oh. Er ligt iets voor de deur. Er ligt iets voor de deur. Ik pak het. Welke maat? En het is heel leuk, Jan heeft niks ja, in het gaten, Welke maat heb je? Maar dit is een, een cadeautje voor Jan, die staat in zijn onderbroek. Ik heb alleen nog elf. Maar er zit maar. Iets, iets, iets in waar hij heel Ja, oh, dat is, ik, uh, ik ken die verpaling. Ja, ja, die kennen we. Ja. Dat ik is, kan uh, hem ook op je kop uh, zetten. Uh, Jan Smit, ja. ga daar eens even weg. Kom eens even hier. Ja. <laughs> ik denk dat dit niet voor ons is. Die zak, die ken ik. Ja. <laughs> uh, want Jan, dit is even een momentje, ook voor ons. Wij mogen jou iets moois aanbieden. En dat is de gouden award voor de verkoop van meer dan 25.000 exemplaren van het album Unplug, de Rockfield-sessies in Nederland. Gefeliciteerd! Oh, ja, nou. En kijk, die twinkeling in zijn ogen, hè? Ja, dat is mooi. Ja, ja. Nou, Jan, nou, daar ben ik even, even ontdaan van, want dit, ja, dit zijn uh, je diploma's. hè? En uh, ik, ik, uh, ik heb er al een hoop uh, vergaat in de afgelopen jaren, maar... Elke keer dat je er weer eentje bij krijgt... is het toch weer een, een bijzonder moment. Ah, het is, dit is wat je zegt, je hebt er al een hoop. En ik weet uh, dat je ook met, met, met elke die erbij komt... oprecht heel erg blij bent. Absoluut. En ah, dat zie je ook Zolang je ze uh, uh, uh, krijgt... is dat een uh, bevestiging van je fans, van je publiek. En uh, ja, ze worden steeds uh, spaarzamer. Omdat ook gezien de huidige uh, markt... met downloads en noem ah, maar op. Uh, ja, en ook de fysieke cd's... die worden gewoon minder verkocht. Dus uh, ik ben hier ontzettend trots. Oké, okay, maar Jan, we staan in het glazen huis. Ja. Ik weet nog dat de vorige keer, toen je hier was, had je dan een jasje van Weet ik hoeveel honderden euro's en die heb ik ook, jou ook afhandig gemaakt. Mijn vraag aan jou is... Ja, ik ga het maar... Ja, toch? Ja, nee, ben ik ben er wel met jij eens. Het was van korte duur, denk ik. Het was korte, ja. Jan Smit, <lacht> doe jij bij deze meteen afstand van jouw Gouden Award? Want het is, het is echt, hè? Het is echt helemaal met zo'n officieel dingetje. Ja, ja, de, deze, ja die krijg je alleen als je echt uh, de 25.000 bent gepasseerd, ga ik hier afstand van doen. Dat is voor de veiling, een hele vervelende vraag. Dat is goed, maar dan bied ik hier meteen duizend euro op. Oké! Okay. Okay. Okay. Nou, wie gaat daar overheen? Dat is de vraag. Ah, dit vind ik echt top. Hou hem nog even vast. Ja, ik mag hem nog wel even vast houden. Ja, ja en een gouden plaat ook. Ja. Sorry. Godverdomme. Nou, die gaat erop? 3 slash veiling. Fantastisch, Goud Award hier voor Jan Smit. Ja, leuk. En echt als een kind zo blij. Dat is mooi om mee te maken. Oh, oh, oh, wat gebeurt er toch mooie dingen? Dat is Sears Request 2013. Met nu de volgende request van Sandra van Spelden. Die heeft ooit het bandje in Nighttown gezien, Rotterdam, eind 91. Een groot feest en nog steeds het mooiste concert wat ze ooit heeft meegemaakt. En Jeffrey de Jong die krijgt er energie van. Nou, kort maar krachtig. In totaal 45 euro voor Mano Negra. Now listen to the beat. I see my song, and I'm a I'm burning up with the fever. The beat, beat. beat. In my head, head, head like a bomb, don't listen the to the beat, the beat, beat, beat, beat up a song, song. Your you're buzzing in my, my head. Sweet sense, trusted to the bookie line. Sweet sense, trusted to the boogie light Sweet sense, trusted to the boogie light King. King, come fight. Beat up a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb, don't listen to the beat. A beat of a song, song, a buzzing in my head, my head like a bomb, don't. Oh with a kick fight, the kick go five, the kick on chat on the cabinet, book okay, it's no matter me, they matter with me. Matter with me. play like a shaking on the middle, they talk on the feel of B. Of a song, song, buzzing in my head, I'm head like a bomb, bomb. We'll listen to the beat, beat, beat of a song, song, You're buzzing in my head, head, head like a bomb, bomb. Put this head the boogie like one big club. Don't about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rockin', burning up with the a brass feel to the beat. I feel the sound song, song. buzzing in my head, head like a bomb, bomb. We'll listen to the beat, beat of sound song, song, You're buzzing in my head, my head like a bomb, bomb. Beat, I'm beat of a song, song, You're buzzing in my head, my head. King Kong 5. Het is 22, 22 en tijdens Series Quest organiseren mensen van alles zelf. Ze komen in actie en zo zijn er ook benefietavonden. Muziek, bandjes, drankjes en dat allemaal nog gewoon eh, ook nog onder het mom van het Rode Kruis. Dus wij zijn voor. Daarom bezoeken we tijdens Series Quest maar liefst zes benefietavonden. En Thomas Delsing is op pad om te kijken wat er vanavond allemaal wordt georganiseerd. Maar eerst drinkt hij nog even een biertje in Ekdoms Eetcafé. Hoe is de sfeer daar, Thomas? Ah, de sfeer die hangt er lekker bij, hoor. Ik kan niet anders zeggen, Giel. Het is natuurlijk een klein beetje de sport om uit te zoeken deze dagen wat het gezelligste plekje van Nederland is. Dat ligt sowieso in Leeuwarden, dat mogen duidelijk zijn. En uh, jullie doen goede zaken daar op het, uh, op het zijplein. Maar ik ben, euh, omdat jij daar vast zit in dat huis, jouw ogen en oren vanavond om uit te zoeken wat in Leeuwarden gewoon... De leukste plekken zijn. En je zegt het zelf al, wat is nou een betere plek om dan te starten dan in uh, het Gerards Eetcafé. Ik denk eerlijk gezegd dat het animo om hier binnen te komen nog nooit zo hoog is geweest als vanavond. Het is namelijk in een oude gevangenis. Het is ongelooflijk sfeervol. Uh, je hoort mensen wel eens klagen dat gevangenen in Nederland uh, het te luxe hebben. Als je ze hier neer zou zetten dan zou het zeker zijn, want ik sta in een oude gang met allemaal galerijen daarboven... Um, het ziet er allemaal heel tof, heel streng, heel industrieel bijna uit. Echt heel erg kaal. Maar er hangen ook gewoon discobollen, lampen. Uh, er is muziek van de Tiny Little Big Band. En natuurlijk de gezelligheid van de gastheer zelf, Gerard Ekdom. Ja jongen, het is één groot feest. We hebben echt een leuke avond vanavond. Net met een mannetje van 150 gegeten. Uh, ik geloof alleen maar blije gezichten. Iedereen vond het fantastisch. En nu uh, de afterparty uh, op, uh, op de bühne. De Tiny Little Big Band, die hebben net al uh, hun kersthit uh, You Put The X In Christmas gespeeld. Iedereen hoop. Ho, ho. Nou, meteen sfeer. En uh, ja, zometeen uh, als zij uh, er vanaf gaan van de bühne... dan ga ik nog even twee uur plaatjes draaien. Maar mensen kunnen hier dus nog naartoe. Uh, tot één uur vannacht. Entree is 10 euro. Die 10 euro gaan meteen naar Serious Request. En uh, uh, elk pilsje dat je drinkt gaat er ook een euro naar Serious Request. Dus je zuigt meteen mee voor het goede doel. De Blokhuispoort in Leeuwarden. Daar zitten we. Daar is Act of Eight Café. En je zit letterlijk... voor mensen die een cellen tekort hebben... zit je goed hier, want we barsten van ik denk ook dat we hier sowieso, als het gaat om de consumpties, nog wel wat cellen gaan sneuvelen vanavond. Maar dat is weer een hele andere zaak. Vanavond ook nog hele mooie dingen bij de Serious Talent avond. En we gaan eventjes kijken in Club Red waar onder andere Martin Garrix gaat draaien. dj Ruud is ook aanwezig. Maar eerst inderdaad even een klein pilsje. En dat natuurlijk allemaal voor Serious Request 2013. Je gaat een leuke avond hebben Thomas. dat is duidelijk. Ik spreek je later. Goed zeg, hé. Hey. Deze is vaak aangevraagd. Thea van Vlaanderen, Helena Kamminga, René Vloon en Monique Versnel. Oh, en Frank Huis, die doet er nog eventjes 50 euro bij, hè? 50 uh, euro? Pannenkoek? Pannenkoek. Uh, <laughs> Dat had ik zelf. Ja, ik start het zelf weer. Lekker, hè? Nou, uh, dankjewel. Allemaal, bij mijn kop vertel, 20, 40, 50, 60. 115 euro. Voor deze fijne van The Black Keys. Jij kan ook je plaat aanvragen. 0909-1336. Heb je een gesprek? Misschien ben je wel een lonely boy, nee? We'll Dat zijn we niet, we missen allemaal ons liefje, maar we zijn hier wel met z'n allen, zo is het ook. Ah, ik zie ook dat mensen me echt op tien hebben gezet, even een uh, twittertje van de tuinaas. heel goed. Let's clean this shit up, Serious Request. En <laughs> Jan gaat echt lekker <laughs> met het uh, verkopen van de onderbroek. Er staat echt een hele rij. Doe je vader een groet, hè. Doei doei. Jongen jonge. Ja, is nee, goed bezig Jan. Ik kan niet anders zeggen, Jan hoopt oprecht dat er eh, niet meer dan 1000 euro wordt geboden op zijn eh, zojuist ontvangen gouden plaat. Uh, maar ja, dat zullen we, dat zullen we zien. 3fm.nl/slash veiling, daar staat hij. En uh, nou ja, op de veiling uh, kan je dus ook bieden voor een liedje op maat. Wanneer komen eigenlijk uh, je medimuzikanten Jan? Want dit is wel leuk om straks een beetje muziek te maken. Volgens mij komen die om 11 uur. Oh, okay. Ik weet niet hoe laat het. Maar de tijd vliegt. Uh... Het is. Oh, te, oh, ja, je hebt gelijk. Het is al 11. Nou. Ja, dan komen ze er zo aan. Uh, dat is het moment. Maar die zijn nog oh. even aan het eten, volgens mij. <laughs> oh, uh, wie nog meer onderbroek? Echt Jan. Echt. Oh. Ik, zal, ik zal even een plaat voor je collega in starten. Doe dat niet. Doe dat niet. Doe dat niet. Het is half elf en dat is het moment om eventjes naar Hilversum te gaan. Want uh, dan yeah. zit hij daar klaar en heeft hij de afgelopen uren geluisterd, hoogte en dieptepunten verzameld. Hey Jim, Hey Geel, Jim, hey Jim Voorwald. Goedenavond, goedenavond. 3FM Serious Request. Update. Inderdaad de hoogte en in dit geval ook inderdaad dieptepunten van de afgelopen paar uur 3FM Sears Request, die hoor je nu. 3FM Sears Request 2013 heeft als doel zoveel mogelijk geld op te halen om te voorkomen dat kinderen door de gevolgen van diarree komen te overlijden. Dit zijn er op dit moment 800.000 per jaar en dat getal kunnen wij met z'n allen een stuk kleiner maken. Een paar uur terug werd de eerste officiële tussenstand bekendgemaakt van Sears Request van dit jaar. Eerste tussenstand, dag 1. Wees jij voor Giel? Sears Request. 2013? Holy shit! Nee! 39.011 euro! Meer dan euro! Waanzinnig! Ongelooflijk! Maar echt! ongelofelijk. Ongelooflijk! 1.039.011 euro. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet, dus blijft die platen aanvragen via 09091336. Als bewoners van het glazen huis mogen Giel, Paul en Koen zes dagen lang niet eten. Maar je moet wel op kracht blijven en dus krijgen ze speciale sapjes. Het sapje van afgelopen avond bevatte onder andere aardbeien, frambozen en rode bieten. Dat klinkt als uh, iets lekker zoets, maar niets is minder waar. Ah, bieten. Gadverdamme. gadverdamme, gadverdamme. Hij klonk een stuk beter oh ja. dan dat hij smaakt, moet ik zeggen. Oh. Nou ja. <coughs> Dikke biet is niet echt genieten. Ja, ja, hier heb ik dus gewoon moeite mee, hè? Ja. Hmm. Maar ja. Ik zou je mijn handen nog niet wassen. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. Sorry. Nee, sorry, nee, dat vind ik echt heel ordinaire. Oh wow. ja, god, ja, het is zo mooi. Je combineert het met cola. Want het is helemaal niet zoet. Het is helemaal niet. Hey, heb je hem al op, Giel, inmiddels, dat sapje? Uh, ja, zo goed als. Op een gegeven moment ging ik dus inderdaad 50-50 doen. Uh, ja. Koen, Koen, ik begrijp het niet, maar die is nu, terwijl je dit vertelt, is hij uh, nog aan het doordrinken. Ik ben sindsdien nog steeds bezig, hè? Ja, ik, dat ja. weet ik. Ik kan dit niet. Ik krijg ook twittertjes van, joh, slok het en ding. Weg. Dat kan ik niet. Gaat gewoon niet. Maar ik, ik denk dat ze een foutje hebben gemaakt hier. Want het kan niet waar zijn, dat nee, hier wat, aardbeien nee, in in zitten. Daar proef je echt niks van. Elke nacht worden de drie FM-dj's vergezeld door een nachtkracht... om Leeuwarden wakker te houden. Deze nacht is dat Jan Smit en en hij heeft iets heel vets voor 3fan.nl slash veiling. Namelijk een liedje speciaal voor jou geschreven. Helemaal nieuw of dat je gewoon zingt als Johan is ja, gekomen. Dat kan. Ja.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 Wie het meeste geboren heeft. En dat kan je later En dat lijkt mij dan... Op dit moment worden er ook boxershorts verkocht in Leeuwarden. Dus voor onderbroeken voor en wellicht met een rode kruis gaan naar het glazen huis. En juist ook bekendgemaakte gouden plaat van Jan Smit ook allemaal te bieden op 3fm.nl slash veiling. En graag wil ik deze Series Request update muzikaal afsluiten. De 3fm-dj's in het glazen huis hebben vele talenten. Zoals niet kunnen eten of vieze sapjes naar binnen werken. En natuurlijk platen draaien voor het rode kruis. Maar in de categorie Wist je dat staat vanavond Koen Zwijnenberg in het glazen huis. Er staat namelijk een piano en dit was de kans voor Koen om muzikaal door te breken. Nou, Leo en de Jorda van Koen, snijden met hem. 3 FM. Dave. En dat was hem dan, de Serious Request Update. Terug ah. naar het Glaashuis met Giel. Top, dankjewel Jim. Echt uh, goed gedaan. Uh, ik ga het even een beetje checken. Uh, zijland, is het hier een zijland of niet dan? Nee, dit dus is geen zijland. Oké, okay, uh, het lijkt me weer eventjes tijd om een beetje te gaan springen. Een beetje gewoon alles los te gooien. Gewoon een beetje los te gaan op deze van de Prodisee Firestarter. FM. Serious serious request. Let's clean this shit up. Oh, the weather outside is frightful, and the fire is so delightful. And since we got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of so stopping, and a bought some clothes for popping. The, the li lights are turned. Let it snow, let it snow, little snow. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, yeah. how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight yeah. all the way home, I'll be wrong And the fire is slowly. And my dear, we're still defiant But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow I hate to go out in the storm But if you really hope me take all the way home I'll be wrong The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbyeing But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow op de radio. En het grappige is, daarvoor is dat natuurlijk de Prodigy. En uh, Firestarter is ook ooit weer dan uitgevoerd door Torre van de Staat. Dankjewel, Sonja Fokkes. Gewoon een erg leuke kerstplaat om even in de kerststemming te komen. En Marion van de Ende Gezellig met de feestdagen. Ik vraag hem ieder jaar weer aan. Ik hoor hem nooit. Dus, uh, nou ja, ze probeert het gewoon als een ware beleboek. En dat is dan toch gelukt. In totaal dus 30 euro. En ik zeg het nog maar eventjes, om het gewoon iets specifieker te maken. Voor 20 euro kan het Rode Kruis een gezin helpen met de bouw van een eenvoudig toilet. Gewoon ja, Niet zoals jij en ik dat kennen, maar in ieder geval genoeg om het even een stuk hygiënischer te laten zijn. En ja, dan eh, hoeven er dus geen kinderen dood te gaan. Judith, goedenavond. Hey, goedenavond Hallo. met Judith. Ben je het een beetje aan het volgen, zeer quest? Ja, zeker, absoluut. Ja, leuk. Want heb je er tijd voor ik neem aan dat je gewoon misschien nog moet werken deze week? Of? Ja, klopt. Maar uh, ik, uh, ik hoor het een beetje in de auto en uh, nu op de bank. Ja, wat leuk zeg. Top. En heb je wel eens eerder wat aangevraagd? Jazeker. Ah. Uh, ja, vorig jaar uh, en ik denk dit jaar daarvoor ook wel. Al, al wel vaker, ja. Uh, vaste klant, daar houden we van. Maar we zijn, ja, dit zal het maar afwachten of mensen dan terugkomen, om het zomer te zeggen. Maar uh, dat doe je dus. Uh, 0909 1336 kan je bellen of je gaat naar 3fm.nl slash plaat. Uh, het is niet echt een ontzettende kerstplaat die jij hebt aangevraagd, Iris. Dus. Nee, maar moet dat dan? Nee, totaal nee, ik, niet zelf. Uh, ik vond dit gewoon een lekker nummer en uh, het is ook uh, in plaats van kerstkaarten, dus... Uh... Oké, okay. jij hebt je, je, je, je geld uh, wat je normaal gesproken aan kerstkaarten spendeerde, heb je aan, zeg maar, aan het Rode huis gegeven. Nou ja, ik stuur normaal toch geen kerstkaarten, <lacht> maar goed Mooi. Uh... <lacht> <lacht> <lacht> uh, ja, wat levert het op? 10 euro. 10 euro, top. En wij gaan vol gas hier. Want jij wilde graag vol beat horen. Oké. Okay. Uh, jij mag Leuk. er wel niet van kerstkaarten houden. Ik wens je toch een heel vrolijk kerstfeest hoor. Dankjewel, veel succes nog. Ja, dankjewel, fijne avond. Oké, okay, okay, bye. Well, my mama you better watch out. All those nasty women gonna rip you But I got my pocket full of real tales. And the broken guitar note. Guitar And the story here for love. from a sad man talk. I'm Batman man Ja, dat is de reden. Mark Robijn. Fleur en fijn. With every heartbeat. 15 euro. En daarmee kan het Rode Kruis een gezin uh, water zuiveren. Met een waterfilter. 3FM. Serious request. Demo van de dag. 10 voor 10 op 3FM.nl. Slash demo. Daar kan je als artiest of bandje demo droppen. En daarmee dus dan geld ophalen. Wie heeft de leukste demo gemaakt? En wie heeft het meest geld betaald? Want zo simpel is het. Dat hoor je in de demo van de dag. En vandaag is de winnaar. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de SKF-band of SKF. Ik weet niet wat ze willen. Uh, Bart, goedenavond. Goedenavond. Hoe uh, moet ik het zeggen? Ja, SKF-band. Gewoon oh, lekker SKF. En, en, en staat er toch ergens voor dan? Ja, het is uh, vanuit Stichting Opvang Friesland, Kinderopvang Friesland. Stichting Kinderopvang Friesland, SKF, zo simpel is het. Ja. Uh, nou, ja. La laten we gelijk eventjes met de zaken beginnen. Hoeveel hebben jullie bij elkaar geharkt? Nou ja, de la het laatste wat ik heb gehoord was 6500 euro, volgens mij. Ja. Nou, ik vind genoeg hoor, hé. Ja. Holy shit, hoe hebben jullie dan van elkaar gekregen dan? Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik deed de productie van het nummer en niet de, de verkoop ofzo. Nee, dus. ah, ja. ik werd ik, ik net gebeld en ik hoorde het ook. En uh, ja. En, en, en, uh, ja, nou ja wat, wat voor band is dat dan? Want dit is een, een soort gelegenheidsformatie, begrijp ik dan? Ja, Stichting Kinderopvang Friesland heeft ons gevraagd om het nummer uh, te schrijven voor Series Request. Ja. En uh, dat hebben we dus gedaan. Oké, okay. en jullie hebben en, uh, je, je laten inspireren ook door het thema en alles. En ja, ik ga daar naar luisteren. Ik heb nog niet gehoord. Nee, ja, ik vaak genoeg, maar... Ja, <laughs> ja als je hem geproduceerd hebt. Yes. Uh, het heet De Dans. Eén Dans. Eén Dans. Ja. ja. Nou ja, het is waarschijnlijk ook maar die ene keer dat we gaan draaien. Dus dat uh, klopt dan mooi. Onwijs bedankt voor jullie inzet. Iedereen die er aan mee geholpen heeft. Ik zal de bandleden gewoon ook even noemen. Anna Sylvia, Bart Bruinsma, Richard Kuster, Tim de Vries, Wout van Beek en Siguror. Yes. Ik gooi hem erin, fijne avond Bart. Yo, dankjewel. Julian. 3FM. Serious Request. Demo van de dag. De SKF Band. Ja, echt, echt, echt heel tof. En ja, thematisch gezien, dus gewoon helemaal. Ja, leuk. Goed, Stichting Kinderopvang Friesland, SKF. En dat heet er dan Eendans. Gaaf, als jij ook uh, op de radio wil, dat is uh, nee, helemaal niet zo makkelijk. Qua als het nog niet uit is of uh, als het een demo is. Maar dat kan dus wel. Dat kan op 3fm.nl/slash demo. Ondertussen gaat Jan nog steeds als een malle met uh, de onderbroeken. Ja. Ben je al bijna los, hè Jan? Nou, ik, die eerste uh, duizend, die heb ik voor 12 uur verkocht, hoor. Nou, als je zou dit serieus. tempo uh, echt volhouden. Uh, echt niet normaal, hè? <lacht> dit, dit is een gat in de markt. <laughs> ja, dit moeten we uh, leuk, ieder leuk, jaar... Een met gat Een gat. In de een jaar. gat, ja, leuk. Ieder jaar met Serious Request moeten we dit gaan doen. Ja. ja maar ze krijgt er ook een foto bij, hè? Oh, jij krijgt er ook nog een foto bij. Ja, is... Nou nee, ja, maar dat kan dus niet meer, want dit is echt de laatste lichting. Wat dat betreft maakt dat het jij misschien wil... ook leuker. Oh, ja, dat, ja. Ja, dat is waar. Dat ja. is waar. 200 broeken voor 50 euro. Nou, 50 euro? Ja, voor 50, maar dan mag je er eigenlijk gewoon 10, hè? Of bij de koek? Ah uh, ja, dat is een Ah nou, Ja, ze kosten 5 euro. Op. Nee, niet doen Jan, oké, ja, nee, Zakelijk zijn. Jan wil er echt vanaf. Twee is goed, toch? <laughs> Welke maat? Welke maat? Ik zie een XSje. Jij bent een elletje, hè? <laughs> ja, dit... ja, maar ik heb uh, de kleinste maat is el, maar dan moet je gewoon een beetje heet ja, wassen. So het right, roent so right. zo white, roent Hoe voel je lekker. je, Koen? Ja, ik, nou ja, ik zit nu even een beetje, ik heb de graveyard vanavond. Ja, ik weet het. En uh, ik voel me heel lekker. Oké. Okay. Tenminste, ik heb een beetje koppijn en uh, zin om wel even... Uh, een Maar je gaat hem vanaf nu doortrekken ja? tot 6 uur? Nou, ja, dat is, ik zit nog even een beetje, een beetje ik zo even liggen of niet, maar ik vind het tot nu toe erg gezellig. Ik durf het bijna niet te zeggen, want het is bijna 11 uur, hè? Dus, ja, dus? Nee ja, dus zoveel tijd om te nadenken heb je niet. Maar... Nee, dat is waar. Die nee, blijft wel de hele nacht. En ik hoop dat jij er ook bij blijft. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Visie, de visie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 In Londen is een deel van een theater ingestort. Tijdens een voorstelling kwam de koepel van het dak naar beneden. Volgens de politie van de Britse hoofdstad zijn er rond de 40 gewonden. Zeker vijf van hen zijn ernstig gewond. Er zaten ook mensen bekneld, maar inmiddels is iedereen bevrijd. Het gebeurde in het Apollo Theater in theaterdistrict West End. Er zaten honderden mensen in de zaal. Foute zorgdeclaraties van huisartsen, apothekers en tandartsen worden vaak gewoon vergoed. Dat zegt de Nederlandse zorgautoriteit naar onderzoek. Het gaat om zeker 75 miljoen euro per jaar. Volgens de zorgautoriteit moeten verzekeraars meer bevoegdheden krijgen om fouten en fraude op te sporen.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 Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Steenbergen heeft burgemeester Bolten naar huis gestuurd. Ze kwam gisteren in opspraak toen een conceptverklaring van haar uitlekte waarin ze schreef dat er in de Brabantse gemeente een onwerkbare situatie heerst. Wethouders in de gemeente zouden op een respectloze manier communiceren over raadsleden en ambtenaren. De 3FM-actie Serious Request heeft na een dag al meer dan een miljoen euro opgehaald. Dat is ruim een ton meer dan vorig jaar na één dag. Dit jaar wordt geld ingezameld om diarree te voorkomen. In de strijd om de KNVB-beker heeft Ajax gewonnen van de IJsselmeervogels. Het werd 3-0 en daarmee heeft Ajax zijn plek in de kwartfinales. NEC bereikte ten koste van FC Groningen de kwartfinales. Het werd 1-0.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 Vergeet het geld niet klaar te leggen voor de werkster. Wil je met vertrouwen? Me en... Oh ja, je had het licht aangelaten in de badkamer. Spreek je later. Ik ben de hele dag bereidbaar. Voor sommige mensen kan het niet zakelijk genoeg zijn. En voor iedereen die zakelijk wil rijden... heeft Peugeot maar liefst 5 modellen... die in 2014 slechts 14% bijtelling hebben. Kijk voor meer informatie op Peugeot.nl. De meeste huisartsen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier.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 Dit is Pat van de band Train. Hey, ik ben Niels Geusbroek. Hallo, Gavin de Graaf hier. Please help 3FM and send in your serious request. 3FM. Nu. Geel. Serious 3. request. 3. 3FM. Goedenavond, zeg Marjan Schuil. Van deze wordt iedereen enthousiast en wakker van. Zet de mofkanjes. Ja. 10 euro. En Annette Driesen doet daar nog eventjes 40 euro bovenop. Lekker de Danny Oros en Bohemian Like You. Kijk dat vooral eventjes. Gaat die lekker, Leeuwarden, dan? Oh, dat kan is... wel wat enthousiaster, dat klinkt langzaam, want echt als een zeiland. Gaat hij lekker dan, Leeuwarden? Ja, zo zien wij dat graag. Uh, Jan nog steeds bezig met onderbroeken en toestanden, maar ik zie ook... Ik zie daar echt, nou... Ja, ik, ja, ja, ik dacht het dus ook te zien. Ja! Dat is een, een bekende Friese politica. Ja, ik, ze heeft een, een prominent brilletje ook op, hè? Ja, ja. het is er. Het is uh, Lutz Jacobi. Lutz Jacobi. Lutz Jacobi. Lutz, me, me, maar ze wordt me, tegengehouden... Mevrouw, me, me, mevrouw Jacobi. Mevrouw Jacobi, kom even bij die microfoon. Hallo. Dan Hallo. is het toch ook wat. Wat leuk dat u er bent. Ja. ja. Wilt u ook een onderbroek zeker, hè? Ik kom uit Den Haag een race, En ik denk, uh, moeten we even een uh, mooi feestje voor maken. Dan wil ik bij zijn. Dus ik kom even een gift brengen. Zoveel ze trouwens maar. En dan zou het mooi zijn als we even Anneke Dauma gaan doen hier. Oh, het, de, woonskip. De het woonskip. Het woonskip. Het ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dat is een soort vrouwelijke Jantje Smit van heel Wat heeft u er voor <laughs> over dan? super. Wat heeft u er voor over dan? Zeg je? Wat heeft u er voor het over? Oh, dit is alles wat er nog in mijn portemonnee zat. Ja? En de rest komt wel weer in de bank. Nou wat goed zeg. Ik vind het nou. toch eventjes respect hoor, want dit is gewoon een Tweede Kamerlid wat hier gewoon even staat. Ja, en, en netjes gewoon ook op de beurt aan het wachten ja. hier voor de brievenbus van het glazen huis. Mevrouw je loop eventjes naar de microfoon toe anders, want die staat daar niet voor niks uh, buiten. Ja. <lacht> wat, uh, wat ik wil bijvoorbeeld. Bij, uh, 75, goed. euro. niet ja. ja. goed. Ja. Ja. ja? Moet uh, voor vandaag genoeg? Uh, nou, hier ja. kunt u ook een paar onderbroeken voor krijgen? Wat moet ik? U, u kunt Ach, nog een paar onderbroeken erbij krijgen. <laughs> nee, dat hoeft niet. Hoeft <laughs> niet. <Gaan we> <laughs> nou, wat een eer dat u hier binnen. Ik probeer nog uh, maar. Ja, we gaan even Anneke doen. Gaan we even Anneke doen? We gaan nou ja. ja wacht, dan, u, een... Kunt u het niet doen met publiek? Okay. Acapella is beter. Ja. Jongens, zullen we zingen? Oké. Okay. We hebben een boskip dat leidt aan een single. We hebben een aardakee! Dit is ons Oké, dit is het Ja, nou! Nou, ja! Ik heb een brok in mijn keel. Ja, heb jij nog gegeten dan? Leuk zeg! Gewoon even een lutser hier op een willekeurige donderdagavond. Ja, bedankt! Bedankt ga jullie goed, bedankt! Ja, top zeg! Jij bent in een onderbroek zeker? <laughs> hij moet echt Marco op aan worden. Dat is echt. Normaal. Uh, ik ga even naar de telefoon. Uh, hey. Hallo met Giel, goedenavond. Goedenavond. En met wie spreek ik? Ja, spreek ik spreek met Mark. Hey Mark, uh, jij hebt uh, een van mijn favoriete platen van 2013 aangevraagd. Ik uh, heb voor 3 voor 12 een top 10 uh, samengesteld. Die wil tijdens de Song van het Jaar verkiezing. En bij mij uh, stond hij de top 10. Ja nou, bij mij ook. Ja, dat uh, begrijp ik. Dan heb je ze als live uh, meegemaakt. Ik heb ze live gedaan, laatst in uh, Zwolle. Oh ja, nou dat was helemaal een feestje, daar was ik er niet bij. Maar dat, uh, ja, dat is dan bijna een thuiswedstrijd voor een groot gedeelte van dit hip hiphopgezelschap, want uh, daar hebben we het over. Um, ik zie dat Julia Ham uit Utrecht hem um, ook aangevraagd heeft. De eerste date met mijn vriendje, was na het concert van deze band. En dit is simpelweg de beste track van die plaat, dus zodoende. Uh, wil jij er nog iets aan toevoegen, Mark? Nou ja, het is gewoon een prachtige plaat, ik hoop dat jullie er lekker los op kunnen gaan. Dat hoop ik ook. Uh, we hebben het hier, over great minds. Ik start hem in Mark en ik zeg dag. Dag, dag, fijne avond hè. Dag. Kom op die tracks op van Yes, we geven geen ene F. Zeg die mannen, ik ben weg. Dag. In de lucht op een vlug en de Talen stoel hier vooral het in een bed. Wacht. Maar niet op mij, wordt niet boos als ik sta af. val ik hier in slaap en ik fly. Oh. is met mijn één in het gras, man ik fijn als Parton in moi, vous plaît, oh de Farinas. En ik heb never Haaf Astralm. Zet die mannen op in plaats, aardskalm Dat soort troon, die is van mij, doe niet blij Ja, kijk op, je hoeft mijn plaats op padden. En we zijn ik heb mijn voet op zijn nek I don't keer wie je bent, je krijgt de groeten op de trek Kools op je veen, handjes, zwaai naar mijn king, binnen Alexander Zeggen meedoen is belangrijker dan winnen Dan wanneer je meedoet met diggers. fans van partien, lang van terribele kwak Snap je niet, laat m'n dag ondertitelen, de kit is verschrikkelijk, ik zit In mijn hum, kill it, wil, als ik kill it, wil, met mijn kill it, hum, kaboom Op m'n ark back in the pool Mensen checken me, wat is de next move? Ik zeg Zes, spelen spel volgens cash goals Met m'n eigen met de man, ik ben niet op de En Er is meer nodig dan een little bico go wee do Little, little, homie, me, little, homie Zet je mij op mijn nummer is het 1 Ik kik het net net een stukje van de steen De tit hier is je welkomstkomitee Ja ben welkom in de game Jiggy J We out of here Yeah we zijn op de dood. Doe maar zwaaien aan ons We out here we zijn Okay. Doe me zwaaien aan ons. De naam 10 zeg. Op de dames. Bang bang weer de banger my check. Kun je go, go, go. zien hoe ik het doe? Hey go boy fresh. G's dek om m'n lucht. Stacks on rug. Stack deck. Gek doen. geloof me die let's play boy. Wat is het? Wat ik om staak. Fuck vies. Meer money. Leer van de industrie. Helemaal paña. all in die vie. in baby. Helemaal hier chillen met mijn niggas in paris en een blauw een dikke actie. as wee, oui super uitzicht hier man g we gaan lekker bn'n'n maar ik blijf sokken free snelle jongen tot het eind all lies on me maak hits met mijn favoriete top 3 ben een motherfucking baas en je weet dat ik niet lieg uh -huh. <tie> ik blijf kallen maar zijn kuur. ooit rustig als een wellness het is de s2 keer eten hey, man zelf dus wat ik praat niet veel ik veel. ik sta niet stil ben alle in het eens als ze zet wil slap rap over so de base is er of is er eens of is het nades of kus ik eens een forgettable as net kinko You love me, haal me over uit de webwinkel En zorg dat je van dit moment tegen niet. Met low theorie, open sesame Doe je oogkleppen af en ook met je, je af Ook al heb je talent, je kan niet hebben, job dog Allemaal verloren arbeidstijd Hier loopt alles op rolletjes als carpet draait Aan je arm zit een hand, steek hem op en zwaai All right, boom, bitty, bye bye Doe me zwaaien naar ons af. Oh, oh. My sign up my door, she allows long Do I'm everywhere but you're bad Gebeurt er iets op de kerst? Maar bij blij mee, hoor. Kerstmis, Montreal. Omdat single zijn met kerstmis niet erg is. Oh, Hanneke van Voorst, Je hebt zo gelijk. Vrolijk kerstfeest en dankjewel voor jouw 20 euro. En Elise van Leeuw uit Nieuwkoop. Een heerlijk vrolijk nummer, ondanks de deprimerende titel. Zodra de belletjes beginnen te rinkelen, kan je niet veel blijven zitten. Met Takapo's popcorn. zong ik het zaterdag 14 december. En uh, het was helemaal geweldig. Leuk, zeg. Oké, okay, um, inmiddels komen de muzikanten van Jan uh, ja. ook het huis in. Gregor en uh, Marcel die zijn binnen. En dat zijn de, de toetsenist en de gitarist. Precies. Dus we gaan, uh, nou ja goed, nu kan men uh, gaan, uh, gaan bieden op eventuele songs die wij kunnen spelen. Het kunnen Jan Spitlietjes zijn, maar dat kan ook zomaar. Uh, ja. Ik John denk Dat is natuurlijk wel leg laatje. het ja, ja, maar goed. Ik denk dat er sowieso al gewoon op jouw klassiekers uh, sowieso is gebouwd. Dat geboden. gaan we sowieso spelen. Ik bedoel, uh, als de morgen is uh, gekomen en dat soort... Uh, allemaal voor, uh, ja, ja. op vanavond. Precies. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Nou, ja, o, jouw lievelingsliedjes, Giel, alles wat jij uh, nou, mooi vindt. <lacht> dus dat wordt, Ik heb wel... De korte uh, sessie. Haha. <lacht> <lacht> ja. Ik ben wel zo blij dat je zichzelf ook belachelijk maakt. Dat maar ik, nou nee ja goed, ik heb later heb ik ook nog een verzoeknummertje hoor. Wat zeg je? Denk er maar rustig over na nee, uh, We ik, de tijd. Ik weet wel wat. Maar ik weet niet of... Uh, maar daar ben ik ben wel benieuwd dan. Wat ja, wil je horen dan? Kijk, het is voor mij is dat gewoon een associatie met Jan. Ik uh, ben natuurlijk ook een paar keer meegegaan naar de zomer voorbij. Dankzij Jan, heb ik mijn huidige vriendin leren kennen. Ja, oh, echt waar? Ja. Zelfs je naam is mooi? Nee. Dat is, dat dat Julia? is dat Julia. Dat is Julia. Nee, nee, nee. Nee, uh, dat nummer wat ik toen ook nog uh, heb gezongen. Toen ik je zag. Toen ik je zag. Nou, dat kunnen wij. En dat is ook dat leuk. Dat is een pittig nummer. Want, want dat kijken. is ook echt uh, Fries Bliksem. Dat ja, was een donder onderkant en bleek Maar dat gaan, ja, we, gaan we even voorzitten. Ja. Maar dan moet je, ja, want kijk, Koen gaat zo slapen, neem ik aan. Ja, ja ik denk dat ik. Jij uh... staat plaatjes draaien, Giel. Wie gaat ja. dan die onderbroeken? Want ik moet wel van die twee. Ja. <laughs> ik ben er duizend kwijt, maar die andere duizend. Oké, okay, we werken draaien. Ja. Maar ik ga gewoon hier repeteren. Onderbroek, ook oh. verkopen de weg. Fantastisch. Oké, okay. ik zei eerder al uh, tijdens de Ik heb zin... ook een verzoek voordat je verder gaat. Oh. Ik wil het plaatje van Abba. Echt? maar dat Abba. Dat doe ik anders wel in de, in de shift van Koen als, als, als er niet zoveel mensen luisteren. Nee, ik doe het lekker bij Giel hoor. Dat is ook geen probleem. Want Abba is de beste band van de wereld. Hè? Ja, ja. Uh, ik overleg eventjes met uh, Glennis Grace. Uh, Glennis, gaan we Abba doen? <totstuken> nou, Oké. Okay, nou niet. Uh, ik had het er net al over tijdens eerste <totstuken> <Syrzy> Quest. <totstuken> er zijn er wat Benefiet avonden. Uh, en dat is leuk en helemaal als je dan Thomas Delzing heet, want dan, uh, dan ga je gewoon overal toe. Hij was er net nog bij Ectoms 1 Waar ben je nu dan Thomas? Nou, ik ben zomaar aanbeland in uh, het Paradiso van het Noorden. Poppodium de Romein, ook in, uh, in Leeuwarden. En wat een ongelofelijk leuke zaal is dit. Het is een, uh, een oude kerk, net als Paradiso. Maar er staan ook gewoon nog achter in de zaal uh, kerkbanken. Voor in de zaal is uh, Tessa Rose Jackson aan het spelen. En dit alles is gewoon het afstudeerproject van uh, Sanne van het Friesland College. Wat is dit voor ongelofelijk project? Ja, nou, we zijn bezig met een wereldrecordpoging. Uh, dat moet 363 uur gaan duren. En, uh, nou ja. Het is eigenlijk de bedoeling om hier een 15 uh, daags concert te houden, 24 uur per dag, non-stop. En uh, dit idee is ontstaan op het Friestand College, D Drive. En uh, nou ja, ze kwamen bij mij van goh, lijkt dit jou een leuk project En uh, ik was natuurlijk direct heel enthousiast. Dus ik heb gezegd, van, ja, dit gaan we direct oppakken. En uh, zo zijn we bij Romein in en uh, podium Asterix beland. Dat is in de Blokhuis Sports, waar uh, uh, Gerard's uh, eetcafé op dit moment zit natuurlijk. Dus we hebben de eerste week hebben we nu net gehad in, uh, in de Blockhouse Sport. We zijn afgelopen vrijdag zijn we met een muzikale optocht zijn we hier naartoe gelopen en uh, nu zijn we hier al uh, een tijdje bezig. We zijn vanochtend de 300 uur gepasseerd. Het feest gaat hier dus echt 24 uur per dag door. Ik zag net eventjes de lijst met spelregels hangen. Um, die zijn best wel streng. Ja, dat klopt. Uh, we hebben een officiële aanvraag gedaan bij het Guinness Book of Records. En uh, nou ja, we kregen echt 24 pagina's met regeltjes toegestuurd van... Uh, nou, hier moeten jullie aan houden om dit record te verwezenlijken. En uh, nou, dat is onder, uh, onder andere dus uh, de band. Bijvoorbeeld, nou, de band die nu speelt. Uh, tussen de nummers door mogen ze 30 seconden pauze houden... De nummers mogen twee minuten duren en uh, nou ja, de ombouwtijd van de artiesten is uh, vijf minuten. Nou, nou hebben we hebben dat opgelast door twee podia's uh, in één uh, gebouw te hebben, dus in principe is dat uh, niet een heel groot probleem. Mensen hebben gewoon normale opbouwtijd en uh, soundchecktijd en zo. dus dat is allemaal uh, goed te doen. Ja, zeker. Nou, het is echt, echt bizar, Giel. Ik hoorde net Tessa Rose Jackson tussen twee nummers door echt sneller praten dan Matthijs van Nieuwkijk. Maar dat alles wow. is natuurlijk in het kader van 3FM Series Request. En Vanavond is de series Talent-avond, waar onder andere ook Jet Rebels staat te spelen. Oh. Kom, er, kom er even. Ja. Hey, wat, wat, wat kan jij vanavond, um, jij, jij hebt al lekker staan spelen vanavond. Um, welke collega's heb je allemaal al, nog meer bezig gezien? Ik heb uh, Miss en Mississippi een klein stukje gezien. Top. En wij speelden net en nu is uh, Tessa aan de gang. Tessa Rose Jackson, dames en heren. En uh, later speelt Monday nog. Ook te gek. Het dus wordt top. Hele toffe dingen. Um, en heb je enig idee, heb je al zo'n beetje in de wandelgangen opgevangen, um, wat, wat dit allemaal nou gaat opbrengen voor 3 uh, fm Series Request? Um, ja, vanavond bedoel je. Ja. Ik denk ongeveer drie ruggen. Zo! 3000 euro is het, uh, het bedrag dat ze hier vanavond tot half 1 op hopen te halen, uh, Giel. Dat klinkt ja, was veel beloofd. Dat was een gokje eigenlijk. Oh, het was, het was een gokje. Uh, dat maar maar goed, ik, uh, <laughs> ik deed ervoor. Uh, geniet ervan, ik spreek je later We doen nog. het ervoor, ja, precies. Okay. Okay. Het is 23.23. 23. Vind ik gewoon leuk om te zeggen, maar zo laat is het echt. En dat betekent dan tijd wel voor een feestje. Oh ja, die heb ik er nog helemaal niet ingegooid. Maar dat kan ik wel even doen. Uh, deze kennen jullie vast wel leer worden. Als ik zeg, waar is het feestje? Hier is het feestje! Waar is dat feestje? Hier is het feestje! Alright! Yeah. Petra van der Heijden. Woo! Dankjewel voor jouw 10 euro aan deze bitterplaat. The de party rock anthem. Party yeah. rock Huh? Now stop when we in the spot Booty moving weight like she on the block Woo! With a drink, I got know, tie jeans, tattoos, cause I'm rock, rock, Half black, half white, diamond, no Gang of money, open door Yeah, I'm runnin' through these halls Like Draino, I got that devilish Flow, rock and roll, no halo We party rock Yeah, that's the cool that I'm reppin' On a rise to the top No, Lennon or Zeppelin Hey, party rock is in the high yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Call Party rockets in the house tonight. Everybody just have a good time. You feel it, baby. Gon' make you lose your mind. We just wanna see ya. Shake that, shake that, shake that, shake that. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash We get mine, don't be mad now stop Hatin is bad One more shot for us, another round Please fill up, my up, don't mess around. We just wanna see you shaking down now, you home with me. You're naked now Lekker, lekker zeg. Party Rock Anthem, LMFBO. Nou, die kan vaker aangevraagd worden 09091336, ja wat jij wil natuurlijk hoor. Oh, dat is het concept natuurlijk, Series request. Quest. Wij draaien wat jij wil horen en jij geeft wat jij wil geven. En uh, geef ermee een kind een toekomst. En zorg ervoor dat hij uh, niet dood hoeft te gaan naar DRA. 909-1336, of eh, je gaat naar eh, 3fm.nl/slash plaat. Of je komt dus gewoon even langs hier. En dat gebeurt veelvuldig. Eens even kijken wie er dan allemaal daar naar voren. Jij ja, komt maar naar voren in Slijslag. Hallo. Hallo. Hallo. Ha, goedenavond. Goedenavond. En eh, wie ben jij? U. Ik, nou, je je okay. ik ben Eddy, uit Nijkerk. Uit Nijkerk? Helemaal uit Nijkerk. Uit Nijkerk? Oh, ja, places. Nee, ja. Van het glazen hey, huis. Ja, van het glazen huis, heel goed. Ja, ja, ja, ja, nee, ik, uh, ja. ik voel het allemaal een beetje. Wat zeg je? Ik voel het allemaal een beetje. Zijn jullie daar voor, inmiddels klaar? Ik ben er helemaal klaar voor. Hebben ja. ja. ja. we dus zijn jullie klaar met het glazen huis? Nou, huus. we zijn ook klaar met het glazen huis. Ja. We hebben dat vorige week gedaan, van maandag tot en met uh, zaterdagavond. Ja. Een beetje kleiner dan dat van jullie, maar het lijkt er wel op. Ik heb gehoord van mensen van United dat het hetzelfde is als wat jullie tien jaar geleden deden. Nou Zoals ja. Dat... Nou, ja. Dus, uh, maar wij zijn heel blij geweest. We hebben een mooi bedrag opgehaald. En dat is ook wat je hier komt vertellen? Dat komen we hier vertellen, oh, ja. Leuk. Ja, ja. Ja, leuk. Ja, we, zijn, we zijn met een hele ploeg hè. Wie zijn we? We zijn ongeveer met alle mensen die meegewerkt hebben. die zijn wij allemaal hier? Met een bus. Oh, wat leuk zeg. We zijn met de bus uit Nijkerk. En, en ja, het concept was toch nagenoeg het inderdaad. Hetzelfde, gewoon, nou ja... Een, een Als je gewoon u... muziek te draaien, je ziet er wat er gebeurt. Ja. Dat doen jullie ook. Nou ja, en dat is dan hopelijk goed uitgepakt. Ja, zou je het willen weten? Ja, ik wil het heel graag weten, ja. Nou, er staan hier mensen met dat ding. Wat, uh, wat? Ja. Kom op, ja. op er voor? We hebben nog een klein beetje. Dat past hierin. Wat, wat wisselgeld, ja. ja is heel goed. Een cheque. 15.552 euro uit Nijkerk. Van Volgend jaar weer. Ja, nou, uh, nu al bedankt. Hadden jullie ook een, een, een Anthem-nummer wat jullie gewoon heel vaak gedraaid ja, hebben? Wij moesten heel vaak tsunami draaien. Oh, tsunami. Ja, dan het, dan... Ik uh, gooi hem er straks wel even in dan hoor. Okay. Ontzettend bedankt jongens Dank, allemaal die er aan meegewerkt heeft. Doei. Jezus. 15.552 euro. Dat is toch top. Zo gaat hij lekker. Um, ik ga door met de series request van Kuno Gons uit Naarden. Die heeft er verder geen tekst en uitleg bij gegeven. Hij vindt het gewoon waarschijnlijk een leuk nummer en snapt ook: 25 euro. Daarmee helpt het Rode Kruis een gezin met de bouw van een eenvoudig toilet, een latrine. Pieter Fox en House Amzee. Ja. Yeah.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Hab tauge ohren, weißen bad en sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket dem Rasen. Wenn ik zo so daran denke, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. Oh, Sam Peter Fox en Mark Okkerse, die, uh, die heeft het echt voor elkaar. Ja, uh, die vind ik zo tof, Mark Okkerse uit, ik weet niet vandaan maar. Als kind kreeg ik alle kansen, zo schrijft hij, ook om verliefd te worden op Blondie. Die kansen ging ik ieder kind. Oh, 400 eurotjes. Dat is ook wel grijs hier natuurlijk. Denise, Denise. Mark Okkersen, 400 euro. Ja, dat zei ik echt goed, zeg. 400 euro, uh, dat betekent dat het Rode Kruis twee waterinstallaties kan installeren... waarmee kinderen van de school allemaal hun handen kunnen wassen met water. Ja, dat gaat dan niet met drinkwater zoals we dat in Nederland doen. Dat is eigenlijk bizar, maar uh, ja... Het levert ongetwijfeld echt wel weer op dat een stuk minder kinderen diarree krijgen. Als dat op twee scholen nou ja, neergezet wordt, daar kan je iets bij voorstellen. Zo concreet werkt het. 09091336. Check ook even de veilingstuk op 3fm.nl. veiling En ja, doneer op welke wijze dan ook. Het zou tof zijn namens het Rode Kruis. Alvast bedankt. Deze plaat is aangevraagd, die ik nu ga draaien, door Ronald Boutersen. Die vindt het gewoon een lekker nummer uit nieuw Colinda van de Zalm uit Noordwijk, eh, die vindt het het lekkerste nummer van 2013 en eh, heeft leren kennen door ons. En Jan van Zwier uit Millingen aan de Rijn, die vraagt hem aan voor zijn broertje, want die houdt er zo van. En Monique Mouw, die weet er ook wel aan te passen. Monique, goedenavond. Ja, Hallo heel. Hallo, hoe is jouw donderdagavond? Nou, die verliep hartstikke goed en uh, ik deed net licht uit en toen werd gebeld. Oh, echt ja, waar. Je was ja. klaar om uh, gewoon even uh, te gaan slapen. Uh, ben je al bijna aan de laatste dag toe dan morgen, of niet? laatste dag? Ja, ik heb uh, na morgen wat vakantie. Oh, oké, okay, dat bedoel ik. Ja, dat is lekker ja. dan toch? Dan, dan, dan, dan begint uh, kerst en echt. Wat doe je als ik vragen mag? Uh, van werk bedoel je? Ja? Ja, ik ben uh, gastvrouw in een uh, vergade accommodatie, zoals dat heet. Ja. En uh, nou... Straks tijdens vakantie wordt er weinig vergaderd, dus dan ben ik ook vrij. Ja, snap ik. Top zeg. Uh, heb jij gebeld of deed het uh, online? Ik heb het online aangevraagd. Ja, nou, dat kan. Er gebeurt ook steeds meer. 3fm.nl slash plaat. Maar ik zou bijna zeggen, als je nu wakker bent... Uh, de jongens en meisjes van het callcenter, ze zitten er niet voor niks. Dus bel ze maar gewoon eventjes. 0909 1336. Ja, we hebben al gehoord van vele anderen dat ze het gewoon een te gekke vinden. Uh, dat geldt voor jou niet anders, denk ik. Ja, absoluut. Dit was echt mijn nummer uh, 2014 en ik hoop ook voor veel anderen. Ja, uh, 2013. Maar misschien dat we hem 2014 Ah Oh ja, 2013, ja. maar ja. ik loop de tijd op vooruit. Ja, ja, ja, ja, precies. <laughs> nou ja, ik kondig hem zelf aan, zou ik zeggen. Nou, dit is Sean Proof van 2.0.1. I think it's that time. Said, Let's go. No one man can make you, but you got to dance. No one man can make you, but you got to dance. No one man can make you, but you got to dance. No one man can make you, but you got the thing I said go in and then go You've got come on now. Please be serious. Are you ready? Let's go. I said, No one man can make you, but you got the dance. God No one man can make you, but you got the thing. God damn. No one man can make you, but you got the dance. God No one man can make you, but you got the thing. God, I said, Go in and then go down. Let's go, go in and then go down. Come on, go, go It's easy, it's easy, anyone can do it. Dat alle kleine beetjes helpen, maar zo is het echt. Dankjewel. Dankjewel. Annabel Dellebekke. Dellebekke, Annabel Dellebekke? Nou, Daar mag het dan ook een bel voor klinken. Anna. Dankjewel. 25 euro. Nou, zo klein is dat niet. Qua bedrag, maar uh, tof. Oké, okay, het is kwart voor twaalf. Uh, Jan. Ja, die, even ophouden met die onderbroeken nou ja. En uh, uh, speelt in de stroom toevallig. Uh, Stilte in de Storm, vind je nee. een leuk liedje? Ja, nou, dan heb ik het heb ik leuk nee. nieuws, want die ga ik doen. Ja, dat precies. Maar ik dan krijg net de, de nou cheque... Wat zeg je? Jonas 6 bieren, de beste! Nou, die hebben dus 361 euro ja. bij elkaar uh, okay. gespaard. En daar, daar ga ik dus Stilte in de Storm voor zien. Nou, het leuke is, ik heb jouke, uh, Anne. Ja? Jouke, hallo. Hallo. Hallo. Ja, ze hebben je echt net uit bed gehaald, hè? Maar ik lig nu in bed. Je ligt nu in bed zelfs. Nou ja, ik ben heel blij uh, dat jij uh, een plaat hebt aangevraagd. Wanneer heb je dat gedaan, hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Ehm, um, dat had ik uh, um, gedaan dat ik uh, in bed lag, maar toen was toen ik gelijk naar mijn ouders toe. Ja ja, oké. Okay. En, en heb je dan zelf eigenlijk het geld betaald of doen je ouders dat voor je? Dat doen mijn ouders. Oh, oké, okay. hoe oud ben je eigenlijk jouw? Veertien. Veertien, oké. Okay. En jij vindt Jan Smit uh, heel leuk dus? Ja. Ja, ik ook. En hij zit hier tegenover mij, hè? Ik zal je even doorverbinden. Oké. Okay. Hallo, Jouke. Hoi, Smit. Hi, hi. Ben je nog niet moe? Nee. Nee. Maar je moet morgen wel naar school, toch? Neem ik aan. Nee, ik heb vakantie. Hey. Oh, je is al vakantie? Oh, dat is top dan. En hebben jullie ook al kerstavond gehad op school? Ja. Ja? Was het leuk? Had je ook een jurk aan of iets bijzonders? Of had je je opgemaakt? Of... Nee, dat doet er nou ook weer niet. Nee? Nee. Ah. Uh, Jouke? Laten we ja. maar eventjes ter zake komen. Uh, ik weet niet of je het een probleem vindt dat ik het niet van een cd'tje draai, maar dat het live uh, gebeurt. Is dat een probleem? Nee. Nee. Welke wil jij horen en wat levert het op? Jan Smit steelt in een storm. Voor 10 euro. Nou, Hoppa. ik zeg... Voor dat geld... Ja. Normaal is het een stuk duurder hoor, Jouke. Oh. <laughs> uh, Jouke, ik zou zeggen, uh, zet je radio aan, want het gaat nu gebeuren. Okay. Kleine stilte voor de storm, want hij pakt even zijn spullen. En ja, hier is Jan Smit live. Speciaal voor jouwke. En natuurlijk de mensen op het plein. Voor jou, Luister naar de wind, waarin ik rust en vrede vind. Luisterend naar jou, naar wat je mij nog vragen wou. Kom maar, ik laat je horen wat stilte is. Ga maar, en wees bereid voor de stilte in de storm. Vanavond ben ik bij jou. Je kust me, en ik kus jou. Laten we maar zwijgen, over wat er komen gaat. Niemand hoeft te weten, hoe het met de liefde staat. Kijk eens naar de zon, waarmee de dag opnieuw begon. Kijkend weer naar jou, naar wat je mij nog vragen zou. Kom maar, ik laat je voelen wat stilte is. Ga maar, en wees bevrijd naar de stilte in de storm.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 Je moet je horen dan, voor Jan Smit. Oh, dit is veelbelovend Jan. Ja, en dit is nog maar het begin dit, echt, Dat jongen. bedoel ik te zeggen, dit is nog echt maar het begin. Oh, leuk, en, en, en ja, zo kan hij dus natuurlijk eigen nummer spelen de hele nacht. Maar ja, je gaat ook als een soort jukebox bij wijze van spreken gewoon... Uh... Ik ben in principe overal voor in. Ja. Ik hoorde je net al een beetje oefenen met mijn verzoekplaatje. Ja, ik ben er wel gevoelig voor. He? Ja, ik ook. Want ik vind het heel gevoelig hè he? maar. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Uh, het is Serious Request en ik moet toch eventjes naar een meisje dat uh, daar staat en dat echt werkelijk waar alle kleuren van de regenboog heeft. Kom jij eens even bij de microfoon. Ja, dat wil ik eens eventjes uh, weten wie dat is. Loop even naar dat rode dingetje toe. Ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, daar zou die microfoon. Ja, heel goed. Hallo! Hi, wie ben je? Ik ben Annefien. Hallo Annefien. En wat heb je gedaan? Want je ziet er echt uit alsof je in een bak met verre kwam. Ik ben een collar splash geweest. Oh, dat is Oh, is zo'n face waar ze dan allemaal Ja, schieten. Ik dacht ik laat jullie het even zien. Dat bij deze. Nou, het ziet er fantastisch uit. En een tientje. Hoppa! Wil je er nog alsjeblieft twee onderbroeken van Jan Smit meenemen dan? Ja. Ja. Ja. En S. Wat zei je? alleen <laughs> okay, uh, ik dan dan dan dan dan dan dan tof. Walter en Noor Verbeet vinden dan de dan En dan dan dan dan dan dan dan dan het dan dan dan dan dan dan dan I tend to close the door I never want to know So sing with me Can't you see? I don't have One day on my mind One day on my mind I do it for I do it for the love I don't have One day on my mind One day on my mind I do it for I do it for the love I do it for the love I'll do it for the long. Please don't get me wrong I wanna keep it moving I know what that requires I'm not foolish Please can you make this work for me Cause I'm not a puppet I will work against no strings When I go home I tend to close the door I never want to know Don't hide Een van de fijnste stemmen van het moment, Sam Smith. En Money on My Mind, dankjewel Walter en Norvenbeek voor de 25 euro en de uitstekende muziek En 2 euro erbovenop, 27 euro voor Dennis Golten, Electric Six. En de Gay Bar. Oké, okay. het is donderdagavond en Leeuwarden is los. Uh, ja, ja, ja, ja, soort van. Het mooie is, daar word ik dan heel gelukkig van, is dat ik zo dadelijk dan toch echt met uh, droge ogen kan zeggen uh, dat het dan vrijdag is. Ja, dan beginnen we met de vrijdag zo dadelijk na het nieuws. Tot zo. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM... maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Groene keuzes voor een schonere wereld? Je maakt ze iedere dag, overal. Want groen voelt goed en alle beetjes helpen...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 Bij de bestorming van een VN-basis in Zuid-Soedan zijn mogelijk meerdere doden gevallen. Waarschijnlijk wilden de rebellen burgers aanvallen die naar de basis waren gevlucht. De afgelopen vijf dagen zijn bij gevechten tussen stammen in Zuid-Soedan honderden mensen omgekomen. Waarschijnlijk worden morgen tientallen Nederlanders geëvacueerd.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 Oké okay, mensen, Freaky Friday! Uh, Vrijdag is begonnen en uh, dat doen we dan ook goed. Hij is voor Alice Raad. Uh, ik zal straks zeggen voor wie, maar ik draai hem ook een beetje voor Paul en Koen, want die liggen daar maar. Lig wakker in mijn bed, m'n hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs en door. Slaveloze nachten, In de zon bijeenkansen droomen Mijn ogen reeds gesloten, enkel als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik heb nachten, licht te staren in de duister Met de eindeloze droom geen reden om ogen nog te sluiten Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie Dagdroom en de kansen zien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 In de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. denk al als ik slaap, Ben ik even de weg van al mijn dromen. Maar ik ga zaterloze nacht. En yeah, ik wil weg tot de future. brandt op de plek van mijn voeten Ik rijd de stad, licht sterke Blikken van ijzer in de stad vol mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed. Ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. plan. De gans met de duivel, voor de geeft. hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers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 mijn dromen, maar ik heb slapeloze nachten Slapeloze nachten Lig alleen in bed ik Denk alleen om morgen Mijn gedachten maken me gek Mijn hoofd zit in de toekomst Mijn lichaam in het duur Dat is ons decor. Planning van morgen doe me nog steeds voort. Of wat ik kan worden, wat ik kan worden. De zon breekt door. De sterren in de lucht. Dat is ons decor. Planning van morgen doe me nog steeds voort. Over wat ik kan worden. wakker in mijn bed. Yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd dik langzaam door. De slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds Ik denk al. Op de ik heb weg voor al mijn dromen. Ik de slaap, een lekker, zegt Van en Willem. De oppositie. Alle kanten gaat het op hier. Wat er in de Ja, dat liggen we. Alice Raad uit Schagen, omdat je mijn toppertje bent. I love you, bass. Samen naar Leeuwarden toe. Dikke kus van Alice. Oké, okay. Alice, Alice, ja. Hoe de fuck is Alice? Het is even na twaalf dus. En het is Serious Request, de tweede nacht. Het, ja, en als je dan vrijdag zegt, dan gaat het er deze ook snel. Ik. Uh, ik ben even benieuwd wat daar voor een leuke blonde dames Dames, ga eens eventjes naar die microfoon toe. Regel dat even, Jan. Hallo, dames. Hallo, ja, ja, ik wil weten wie jullie zijn. Jawel, kom op. Hey. Hallo. En wie zijn jullie dan? Wij zijn Susanne, Daphne en Marit. Hallo, dames. En, en, en hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Wat zei ik? Of je het leuk vindt? Zeg maar, ja. zeg, maar ja. zeg, maar ja. zeg maar ja. Zeg maar ja. Ja, ja, ja, ja, dus, ja we hebben er zin in. Ja, ja, kijk, ja ik zie je. Ja, goed. Altijd goed. En waar komen jullie vandaan? Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden. Heel goed. Uh, ja, jullie waren net even bezig met uh, nou ja, de portemonnee trekken. Dus uh, zeg maar. Ja. We willen graag een bokser. Een bokser. Ja <tops> Hij gaat lekker, Jan. Ik -oh, heb he, he. oh, nee. Jan Smit is uh, box aan het verkopen voor de duidelijkheid als je wat later inschakelt. Moet je dat en, uh... oh. en wat zet je dan op, Jan? Alleen je handtekeningen. Alleen je handtekeningen. Oké. Okay. Nou, dat is wel sympathiek. En even een leuk berichtje. Een leuk, een leuk berichtje? Nou, dat is wel extra betaalbaar. Ik dus heb mee. ze allemaal gedragen. hè? Dat is ook wat waard. Ik hoorde er niks van het, het geheim van de Smit heeft erin gezeten, hè, voor de duidelijkheid. Dat is toch mooi. Jantje heeft... Uh, ja. Oh god. Uh, ja, ik ga naar een plaat die weer heel vaak is aangevraagd. Uh, Amy Blocks bijvoorbeeld. Die er helemaal op uit het dak gegaan is op de bruiloft vorig jaar. Stuiteren gaat best met een lange trouwjurk. En dan heb je nog uh, Femke Slegers. Het is een geweldige plaat. Geef mij de kracht om door te knokken. Even depressieve emoties aan de kant en los. En uh, Evert Zettema is zelf DJ. En vraagt elk jaar meerdere keren nummers aan. En belt meerdere keren voor nummers. Vele acties heeft hij ook gedaan. Florian Schoonveld heeft hem aangevraagd. Uh, Marike Heinink uit waren, maar ook nog een andere Marike. Marike Koistra namelijk. Hallo Marike. Hallo. Hallo. En uh, ja, ben je al langs geweest? Ik ben zeker langs geweest vanavond. Oké. Okay. Oh, vanavond wel. Oh, vanavond Wat leuk. Want jij komt dus uit Leeuwarden of uh, uit een nabijgelegen dorpje? Uh, uit Leeuwarden. Uit Leeuwarden. Ja, tegenwoordig in 2014 hoor toch alles erbij, heb ik begrepen. Toch? Wat hier? Nou ja, dan, dat, dat, ze, dat ze dan heel veel dorpjes uh, erbij trekken. Uh, uh, ja, natuurlijk. Waarom wil jij deze horen, Marike? Ik lekker getinnest. Um, nou, ik werd heel erg verrast door het nummer uh, naar uh, de film van uh, Benny en June. Ja. En uh, sindsdien heb ik de film al 6, 7, 8, 9 9 keer, 10 keer gezien. <laughs> en, uh, en dat nummer, als die op radio komt, uh, dan, uh, dan gaat het in een stereo-tien. Nou, uh, dan uh, hoop ik dat de buren blij met je zijn.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 Ja The proclaimers en I'm gonna be even kijken, dan moet ik gaan rekenen. 10, 20, 45, 70, 85, 110 euro heeft hij opgeleverd. Nu al. En daar kan nog meer bij komen. Als je hem aanvraagt, hè, dat kan nog een keer. 09091336. Jan Smit is de nachtkracht vannacht. Ja. En uh, ja, nou, Jan, los van het fenomeen uh, onderbroekenverkoop. <laughs> uh, wat uh, ga jij nog meer doen? Nou, ik wil natuurlijk uh, zoveel mogelijk geld ophalen. Ja. En uh, nou, dat gaat met die onderbroeken. Ja, dames, even één momentje, want het, het loopt echt, het gaat achter elkaar door. Uh, maar ik ga nog uh, een aantal liedjes spelen. En uh, nou ja, men kan natuurlijk gewoon bieden. Uh, op de gekste liedjes. Ja, maar in ze kunnen ook bijvoorbeeld kleine, uh, hoe zeg je dat, de, de, de, de aanpassingen zo van... Kan ook. Ja. Als jij bijvoorbeeld, jij het Giel, ja. en dan uh, in plaats van haar naam is Laura, zijn naam is Giel. Kijk, dat is natuurlijk kat in nou, dat lijkt. Nou, dat zeg jij nou, nou we proberen we hem eens dan, want dat past helemaal niet. Nou, maar dat kan gewoon als je een beetje uitrekt, zijn naam is Giel, hij lijkt op een de... Du dus ja, je ja, kan ja, daar ja, alle ja, kanten ja, mee uit. Ja, Oké, okay. nou ja, dan kan alles. Dat kan via 09091336, maar als je hier in Leeuwarden bent, dan kan je natuurlijk ook even langskomen. Dat is wel zo gezellig. Ja, en uh, ja goed, kijk, het, het, het lied wat natuurlijk het meeste geld oplevert, dat gaan we spelen. Ja. Maar dat kan ook zomaar, uh, ik moet het wel kennen natuurlijk. Nee, dat snap ik. Maar dat, dat, dat kan van alles zijn, van en, Ramstein en... tot uh, noem uh, het maar op. Ramstein? Ah, ja. ja, alles is te koop. Uh, want ik, ik weet niet of je dat ooit gezegd hebt, ik heb het nog tegen Frans gezegd op een gegeven moment. Die heeft het gedaan hè? Ja. ja. Oh man. En dat was uh, de hartstikke leuk? Dat was top. Ja. ja dat was zeker top. Uh, maar uh, wil je dan ook, wel, omdat ik dat dan uh, graag, uh, die, die Hero? Die... Ja, Hero, die doe ik. Oké, okay. okay. leuk. Maar die doe ik gewoon uh, voor jou. Ja. Uh, mensen, uh, kom allen. En, en je kan dus ook geld bieden op een uh, zin. Als je er zin in hebt. En dan, uh, nou, zo kunnen we dan in één nummer heel veel geld verdienen. Maar ik wil nog steeds een plaatje van ABBA ja. aanvragen. Ja, gewoon betaald, maar kennelijk... Uh... Uh, ik overleg nog eventjes met Glennis uh, Grace. Glennis, uh, gaan we doen? Nee, nee, nee. Nog eens, ook volhardend, hè? Ja, ja maar door. Oké, okay, ik wil even een plaat gaan draaien. En, en, en ik, uh, in mijn buurt, en ik denk ook in jouw buurt in Volendam... hebben we daar een eigen tekst op. Maar ik weet helemaal niet of dat in Leeuwarden ook uh, gebruikelijk is. Uh, als jullie hier iets op kunnen uh, zingen... Uh, zing dan vooral uit volle borsten mee... Dat is overal hetzelfde blijkbaar. Je natuurlijk. De uh, White Tribe Seven Nation Army. Uh, hij heeft wel echt de topjob van de avond moet ik zeggen hoor. Thomas Delzing is gewoon door heel Leeuwarden aan het gaan naar alle Benefietavonden, parties en toestanden. Thomas, waar ben je? Waar ben je staan? Rustig. Ik heb hem gevonden hoor. De plek waar ik gewoon lekker de rest van de avond blijf hangen. Het is Club Red. Um, een kleine vijf minuten lopen uh, vanaf waar jij bent in het glazen huis. En het is het meest het weterige, hete feestje van de hele avond. In een gigantisch grote club eigenlijk wel. Uh, en nou, ik kan zeggen, uh, de sfeer hangt er lekker bij. En um, zojuist is ook binnengelopen hier niemand minder. The man, the myth, DJ Ruud himself. <tied> nee, de, de line-up Giel is hier echt waanzinnig. Uh, ze hebben vanavond Quintino, uh, Martin Garrix die komt uh, zo ook nog draaien. Allemaal Ruud. In jouw voorprogramma. Dat ja, valt wel mee als we met om ben je, heb ik zeggen. Ah, kom wel. We hebben tijd over vanavond. <laughs> hey, maar dat moet toch, moet toch wel een dingetje zijn dat jij hier samen met die gast op één avond geboekt bent? Ja, ik vind het te gek. Volgens mij, uh, we kennen elkaar allemaal wel een beetje. Maar uh, juist om vanavond op zo'n avond met z'n allen bij elkaar te zijn om voor zoiets, uh, vinden wij maas om te doen hoor. helemaal geen probleem. En uh, jij bent niet met lege handen gekomen, jij gaat ook dingen, uh, he, heb jij eigenlijk op de veiling oh, gezet? Hoe is dat gegaan? Jij hebt, geloof ik, onder andere een crowdsurf aangeboden. Ja, we hebben een crowdsurf op uh, de veiling gezet. En dan gaat vanavond inderdaad iemand uh, crowdsurfen over het publiek heen. En uh, we hebben ook nog een uh, huiskamerfeest in de veiling staan met Feestjes Ruud. Do, doe eens een gok, wat denk je dat je waard bent? <lacht> uh, ja. Inclusief schoonmaakkosten of zonder schoonmaakkosten? <lacht> uh, nou, dat kan nog wel oplopen bij jou, dus doen wij inclusief. Dat laten we afspreken als ik op 1000. Duizend... Als het op duizend komt, vind ik een heel mooi bedrag. Dan nemen we de confetti mee, extra beesten, gratis vodka, alles. Ah, we zijn over de helft. Hij over de 500 euro heen. Maar volgens mij, Giel, moet dat sowieso nog wel eventjes op kunnen lopen voor deze avond. Ik, uh, uh, uh, uh. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de man aan mijn andere kant. Uh, Danny is de eigenaar van uh, Club Red. Danny, wat is, uh, wat, wat, wat is de manier waarop jullie... Uh, want dit is natuurlijk deze avond helemaal in het kader van 3FM Series Request. Uh, wat is de manier waarop jullie uh, geld inzamelen voor het Rode Kruis? Nou goed, normaal gesproken is deze avond uh, gratis intree. En dat hebben we vanavond niet gedaan. We hebben een grote line-up. Daardoor hebben we ook een klein bedrag gevraagd de, van 5 euro. De gehele entree gaat naar uh, Serious Request. Maar ook de artiesten uh, dragen een steentje bij. Zij uh, doen de gedeeltelijke fee gaat naar Serious Request of de hele fee. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat zijn aardig wat centjes, denk ik. Heel tof. De Grote der Aarde staan hier gewoon gratis te draaien voor 3FM Series Request. Als je een kleine, voorzichtige prognose zou mogen doen. Gooi ze een getal in de lucht. Ja, nou, ik vind het heel moeilijk, omdat uh, Martin Garrix zijn uh, huiskamerconcert komt daar ook nog bovenop. En ik heb geen idee hoe Gul Nederland zou zijn om, daar, uh, om, om hem in de huiskamer te hebben. Maar ik, ik schat wel dat we in ieder geval 4... Uh, Nullen moeten halen. Zo, zo, zo, zo. Dat is 10.000 euro. Hoppa, ja, dan, dan. 10.000 euro. Zo, dat zijn dat bedragen. Is Ongelooflijk. Fantastisch. Ja, dat maar zijn zeker bedragen. Ik ga denk ik eventjes naar de bar en een kleine bijdrage uh, leveren. Uh, ik snap het, ik snap het. Dankjewel, Thomas. Nou, dit is toch te gek. Een huiskamerconcert met Martin Garrix. Weet je, de man die echt arena's vol wegdraait. Uh, het kan allemaal via de site 3fm.nl veiling. Door met de serious request van Martijn van de Brekel. Voor 10 euro en ERD op 3. She wants to move. <tie> Ja, voor Pharrell en deze keer inmiddels wel. Annie of 3, she wants to move. Het gaat alle kanten op, hè? Dat vind ik het leuke van Serious Quest muzikaal gezien dan. Dirk van der Hoeven uit Utrecht. Speciaal, een beetje voor Koen en ook een beetje voor mijn vriendinnetje. Steun kunnen we gebruiken. Fleetwood Mac, everywhere. putback naar elkaar. Dat is 3FM. En waar kan het voorkomen dat je heel veel lol hebt, heel veel olgen uithaalt, en tegelijkertijd gewoon mensen redt. Want daar komt het eigenlijk bij dan gezegd wel op neer. Geef een kind de toekomst. Zorg ervoor dat het niet onnodig sterft van diuree. En doe jouw bijdrage aan Serious Quest. En dat doe je eigenlijk heel simpel door bijvoorbeeld te bellen. 0909-1336. Wat uh, is er? Oh, even... Handen. Je krijgt een... Uh... Eh, oh, ik krijg gewoon een mutsje ja. aangeboden. Ik moet met op. Ja, oké. Okay. Heel goed. Oh, gaat de bel? Dan gaat de bel. Ehm, uh, eens even kijken. Ik doe de deur open. Ja. En ja, ja, ja, het is Martin Garrix. Holy shit, Martin. Goed dat je er bent. Oh, ik zal eventjes uh, zorgen dat Leeuwarden jou kan uitnodigen. Uh, ja, Ehm, uh, Nog één keer, Leeuwarden. Laat je horen dan voor Martin Garrix. Jezus. Ga je gelijk? <laughs> nou ja, de Jezus Barton, doet eens rustig. Die gaat gelijk achter zijn natuurlijke habitat. Namelijk de DJ-boot. Uh, maar eerst even, ik wil eerst even met je lullen, Martin. Want uh, ik, ik, ja, ik, ik vind het gewoon te gek dat je hier bent. Ik vind het te gek hoe je inzet. Ik zeg net nog, een huiskamerconcert met jou, dat is gewoon in deze tijden bijna waanzin. Omdat jij gewoon stadia vol uitverkoopt. Valt er mee. Nou, valt. Doe is even voor jullie. Was, hoe was Azië? Vet. Ja? Dat is echt leuk. Waar heb je gestaan? Uh, Kuala Lumpur, uh, Jakarta, uh, Filipijnen, India. Uh. En daar is Animals ook aan de hand. Ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge. En, en je gaat vannacht dus hier nog draaien in uh, Red, of hoe heet het? Uh, daar... Ja, Club Red. Precies, Club Red. En ja, en dat je daarmee ook levens redt, dan, dat komt dan helemaal mooi uit. En, en ja, ga je hier gewoon eventjes een beetje zeiland uh, laten springen? Ik hoop het. <laughs> Ik denk dat het gaat lukken. Je plaat is vaak aangevraagd, jongens. Niet normaal. Zowel uh, Wizard als Animals. Hier, uh, Milene Biegstraat uit Utrecht. Voor uh, 10 euro. Dit is gewoon het nummer van Serious Kerst 2013. Dit gaat over Wizard. Uh, Miranda van Dijk, die werkt bij een vleesboerderij. Heeft met deze dagen waanzinnig druk. En van dat plaatje krijgt ze superveel energie. Nicole Silikens, namens een zoon van 11 en een dochter van 13... zodat jullie lekker wakker blijven. Van hun zak geld. Martin Garrix is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Het schrijft Daaf Beuze. supergoeie plaat. Groetjes van Daaf van 13, maar het geld is van mijn moeder. <laughs> het is een geweldig liedje, volgens mij kan het plein hier heerlijk op springen. Ja, en dan Animals, dat is helemaal niet normaal vaak die is aangevraagd. Espen Winters, omdat het een mooi liedje is, omdat het kan Maarten Sanders, omdat ik het leuk vind en ik hou van disco muziek. <laughs> Prima, dit vind ik de beste door de beat, zegt Jonathan Winterhouwer nog. Dus ja, ik zou zeggen, gaat me maar doen, Martin. Wat leuk. Ja! <laughs> Martin Garrix, hier, achter de Wheels of Giel. En hoe lang ga je draaien? Dat ligt aan jullie. Ja, nou, niet. Okay. Oké, okay, nou, knal we, knallen we een biet erin en dan weten we dat we begonnen zijn. Hoppa. Ik wil jullie zien springen dan. Leeuwarden, waar zijn die handen? helemaal los te gaan Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lekker, hè? Dat was echt ontzettend lekker. Martin, wat was die laatste? Uh, nieuwe track. Godsamme. Wanneer, waar, hoe? Ik heb geen idee. <laughs> ja. Ik heb hem gemaakt, ik draai hem nu. Uh, ik denk dat hij in maart of zo, uh, april. Oké, okay. oh, we waren weer eventjes hier, exclusive, top man. God de god, ik ben kapot, maar ik heb ook wel <laughs> weer heel veel energie gekregen. Echt, beren top. Nou ja, vannacht is nog daar Eet ja, ja, dat huiskamerconcert staat nog op de veiling, hè? Eh, uh, niet. Uh, of, nee, of, dat heb je al of dat is al uh, geweest? Of nee, dat is, het is morgen. Ik, oh, dus okay. Volgens mij is het fijn van aangesloten. Oké. Okay. En weet je wat het uiteindelijk geworden is? Eh, uh, ik nou, kan ik, geen... Ik, ik, eigenlijk ook niet. Ah. Oh. Nou ja, uh, bedankt. Geen dank. Ontzettend bedankt. Goed. Nog één keer! Leer dan laat je horen van Martin Garrix! Goed. Jongen, jongen, jongen, jongen, fantastisch hè? Even naar heel wat anders. Gerbrand, goedenavond. Goedenavond, Giel. Hoe gaat-ie? Uh, goed. Ja, lag je al te pitten en hebben je je nest uitgetrind? Uh, nog net niet. Oh, nog net niet. Oké. Okay. Nee. Moet je morgen nog werken? Ja, morgen laatste dag en dan een weekje vrij. Oké. Okay. Uh, waarom deze? Um, omdat ik een tijdje niet gehoord had en ik laatst achterkwam dat het nummer uh, over een zweep gaat. En ik dacht dat het altijd over een vrouw ging. Ja. Vandaar. Nee, inderdaad. Uh, de boelwip, hè? Ja. Ja, ah, grappig. Uh, Oké, okay, uh, kondig hem zelf eraan gaan? Oké, okay, uh, dat is BlackBaddy van Ram Jam. Ja, Hij loopt al, we gaan er los op hier Gerbrand. Uh, dankjewel en een vrolijk kerstfeest alvast, hè? Jij ook, heb veel succes. Oh ja, uh, bedankt, maar ik moet natuurlijk altijd nog de onbeleefde vraag stellen. En wat schuift dat? 25 euro. 25 euro. Daardoor Jeroen van Tussenbroek uit Tilenborch nog 25 euro bovenop en Corina de Bruin uit Terneuzen nog 15 euro. Dus in totaal 65 euro. Om lekker te knallen. Oh, Black Betty, It's there! Uh. Kruis van de Wal, geweldige plaat om de sfeer in door een beetje te versterken. Nou, dat werkte goed, inderdaad. 25 euro. En daarmee kan het Rode Kruis weer uh, een gezin helpen met uh, de bouw van een eenvoudig toilet, zo'n uh, latrine. En dat scheelt. De gorilla's, natuurlijk. Nou ja, qua gorilla's, ik denk dat nu de aanval uit de mouw komt. Ik kijk namelijk naar Jan Smit. En ik zit te denken Jan, um, eigenlijk heb jij hem nog nooit gedaan, want ik heb net een beetje de basis uh, geschetst van uh, waar dit uh, vandaan komt. Ik vind het een heel mooi nummer, het is, het is een van mijn persoonlijke favoriete tracks ever, denk ik. Ja. En ik was bij jou met de zomer voorbij en we hadden het erover en toen zou jij mij helpen met zingen. We stonden daar, uh, fucking grote camping. Uh, net zoveel mensen als nu ongeveer. Ja, net zoveel ja. mensen als nu. En, en op het moment... Ja, jij zit nu nog lachen. Op het moment dat, dat ik daar dan stond en ik zou dan ook wel een beetje zingen, nou ja, je was weg. gewoon. Toen liet ik je een beetje uh, in je hemdje staan. Ja, dat klopt. Dat maar Giel, kijk, jij hebt ook wel eens uh, ja, jij hebt wel. mij ook wel eens een paar keer ja, ja, ja, flink okay. verlul gezet. Okay. Dus uh, okay. toen dacht ik, weet je, dat kan wel. Ja, goed. daar heb je ook gelijk. Achteraf gezien was het nog goed ook. <lacht> Oké, okay, zal ik hem zal ik hem zelf maar instarten? Geintje natuurlijk. Achteraf was het nog goed ook. Tjoo. Nee, maar ik ga natuurlijk ontzettend goed mijn best doen. Ja, en, uh, ik voel te druk. En nee, wat anders neem ik het over? Als het niet, als, als... Nee, dan ga ik echt goed mijn best doen. <laughs> ik heb de tekst op een iPhone. Niet dat mensen denken van wat zit hier nou op ja, Of ondertussen nog even een smsje te sturen. Met nee, die chick. echt niet. Nee, nee ik weet het. En het is een dus, fantastisch uh, nummer. En ik heb ook weer respect voor muzikanten hoor. Want die hebben dat eventjes snel aan een provies. Ja, echt heel ik goed. Ik heb niet voor niks een motherfucker bent, hè? Zo so is het. Um, eventjes een beetje, beetje, beetje stilte nu. Na Martin Garrix in het knalgedeelte is het eventjes tijd voor een uh, supermooi momentje. Hero, of nou ja niet hero, want de held is Jan Smit. En hij doet Toen ik jou zag. Live. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Hiel ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Toen werd ik jou zag, en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten, wat je hebt allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.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 In de gaten, wat je allemaal met me doet. Nee, dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien. Ja, heel misschien niet eens gezien. Even knuffel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat een mooie versie. God, oh, oh, oh. Wat hou ik toch van dat nummer, zeg? En, en wat fantastisch uitgevoerd. Nou, het kwam bij meteen. Ah, nou, dat, dat, dat, dat merkte je ook. God, dan. We, uh, ja, nou. En dan nu, mensen. Nou. Abba? Oh ja, als jij dat graag wil. <lacht> <lacht> ik, ik, ik ga daar echt niet heel moeilijk meer over doen, hoor. Ja. Laten we nog even bewaren voor straks. Ja, nee, laten we dat zeker even bewaren. En laten we nog zeggen dat uh, nou ja, mensen uh, zinnen uh, kunnen indienen als je er ja. zin in hebt. Uh, als je uh, nou ja, iets wil ja, dat... Ja, misschien je... willen mensen wel iets aanpassen. Dat je denkt, van, ik vind dat zo'n mooi liedje, maar met deze zin met mijn naam erin is het nog mooi. Ja. Kan ook allemaal. Dat kan allemaal. Uh, 0909-1336 moet je even aan het callcenter doorgeven dat je dus voor deze speciale actie belt. Of, nou nee, ja, je komt hier natuurlijk langs en dan pik je toch ook nog eventjes een uh, onderbriekje mee uh, van Jan. Ja, gedragen of niet gedragen, dat is natuurlijk net uh, wat de gekke voor geeft, hè? <laughs> ja, er, is, er, er staan nog twee dozen, volgens mij. Uh... Ja, er staan er nog twee om de hoek Oh, dat is hoe laat van. <laughs> het is, pas, uh, die... <laughs> het is uh, alweer bijna 1 uur. Nou ja, ik ben het is nog geen tien uur. Is, nee, dat is waar. Ik ga niet weg. Nou ja, dat moet je niet zeggen, maar... Hoor dat er een flinke deuk in die doos zit. Jij gaat dus echt de hele nacht door hiermee, Ik mee, ga he? de hele nacht onderbroeken verkopen. Dat ah, ja. nou, komt goed uit, want wij gaan ook de hele nacht door... met het draaien van uh, requestjes en toestanden. Ik zeg het nog maar eventjes 0909 1336. Of we gaan naar de site 3fm.nl slash plaat. Of uh, naar de veiling bijvoorbeeld, om op de goudplaat van Jan te bieden. Ja, vanaf 1000 euro, hè? Ja, je wil hem heel graag zelf halen. Hij hij bij mij aan de muur. Ja, hij wilde er net niet eens een handtekening erop zetten... omdat hij zegt, ja, nee, maar als hij bij mij thuis blijft, dan... Uh, ja, we moet ik met mijn eigen plaat met een dingen. Ja, ja. Je kan ook zeggen, wat moet je sowieso met je eigen plaat, je hebt hem toch? Ja, nee, nee, dat, dat is... Uh... Oké, okay, nou dat. God, ik moet echt even vanbij komen. Ja, nou Hugh, je ja. kan ook even gaan slapen. Bedoelt, nee. Dan zit ik gewoon de best op van Abba, Abba Gold. <laughs> en, uh, dan moet ik kijken dat ik naar het plein uh, uit zijn dak ga <laughs> Straks meer, series Quest.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 Het weer. Vannacht valt er mogelijk wat regen. Overdag vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land zo goed als gedroog en geregeld zon. En het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoi, ik ben Tiesto. Wij zijn Go Back to the Zoo. Hallo, ik ben Jake Bug. And, uh, it het would mean a lot if you could help 3FM by sending any Serious Request. 3FM. Nu. Giel. Serious Request. 3 Oké, okay, gelijk met de eerste serious guest van dit uur, Sven Herrebein uit Rotterdam dan. Die vraagt hem aan voor 10 euro. FxO, tot zo lang niet gehoord. Caesar's Palace, jerk it out. Want me up, put me down, stop me up but watch me go. I'll be running circles around you sooner than. You. KERA Get it out Oké, okay, uh, er zijn meisjes die willen heel graag aandacht. Hallo! Oh, en dan, en dan nu niet op gaan letten zeker. Watte? Ja, ja, ja, ja, ja. Watte? Watte? Wat, wat zei die? Oh, hoi. je bent... Zeg hoi! Uh, hi, wie ben jij? Hey, Ali P? Wat is er? Hè? Ja, oh, ik, wat... ik, ik vraag gewoon wie je bent en wat je oh, komt nee. doen. Ja, sorry, ik echt belul. Nou, best wel ja. Wie ik ben? Ja. Ik ben Daphne. Hallo Daphne. Hoi. En wat kom je doen? Oh, eens wat ik kom doen? Ja. Ik uh, kom bij mijn vriendinnetje op bezoek in Leeuwarden. Leuk. Ja. En wat kom je hier bij de briefbus doen dan? Wat bij de brief... We hebben net 10 euro erin gegooid. Oh, te gek. Bedankt. Ja, ja alsjeblieft. Nou, op zouten dan. Ja, alsjeblieft. Ja. Uh, Jan, we hebben net eventjes. Heb je uh... geen onderbroek of wat? Sneeuw je gewoon weg? Ja. Oh, nog... hebben, dames, <laughs> hebben jullie al een boxershort? Ah. Ja, maar deze muts gaat je niet begrijpen hoor, echt niet. Dat, nee, uh, wil, willen jullie een boxershort? Ja, tuurlijk. Nou, geef hem oh, okay. 5 euro dan. top. We nou, moeten ja. nog geen euro in Kijk, zie je? Extra... Je ja. moet ze een beetje liever aankijken Giel. Ja, ja, jij bent daar toch beter in. Uh, Jan, uh, we hebben eventjes uh, uh, overleg gehad en we moeten het gewoon anders aan gaan pakken. Uh, voor die nachtopdracht om dan gewoon één nummer, want anders komen mensen allemaal met verschillende nummers aanzetten. Ja, ik dacht misschien als de morgen is gekomen. is dus een beetje. Dat is een uitstekend idee. Daar kwamen ook gewoon de meeste dingen op binnen. Dus eigenlijk is het concept het volgende. Je kent het nummer van Jan, zo niet dan toch? Als de morgen is gekomen. En die kan je aanpassen, die tekst op basis van wat jij wil. En als je zit te luisteren, dan kan je dat nu doen. En dan stuur een smsje naar 3333. De zin die je graag terug zou willen horen. Uh, ja, ook als ik morgen. Als hij morgen is gekomen. Ja, dat soort dingen. Nou ja, je krijgt die, natuurlijk de gekste die, dingen. Dat kan die, ik me zo voorstellen. Die, ik ik of Freaky Friday. Ik, de, precies. Ja. Ja. ja. ja. Sharp. Uh, maar dat ik mag. Ik licht te komen. Ja, goed. Je hebt natuurlijk allerlei varianten ja. Ja. in ja. de bed. Ja. Alles mag. Ja. Toch? Nou ja, ja, ja, Alles is te koop, zeg ik ja. altijd maar. Precies. Dus uh, sms de zin waar jij zin in hebt naar 3333. En ook het bedrag wat je daarvoor over hebt. En dan gaan we eventjes uh, inventariseren. En dan hoop ik zo het einde van het uur dat dan wel te krijgen. Of later deze nacht moeten we wel even kijken. Maar welke zin zou jij graag willen in Als de morgen is gekomen? Uh, ja, sms hem naar 3333. Het moet wel een beetje zingbaar zijn, want Jan gaat dat dus daadwerkelijk ook doen. Um, ik ga eventjes naar de telefoon. Hallo, met wie spreek ik? Hey Wendela! Hey, hallo Wendela! Hey, hallo! Hoe gaat ie? Ja goed, ja, ja, ik ben lekker bezig. Ja, Ik was moet, goed allemaal. Ik moet, ja, ik moet zeggen, um, voor mij is dit een beetje wat ze noemen de graveyard shift. Ik kan natuurlijk nooit van 2 tot 6 uitzenden omdat ik altijd om 6 uur uh, begin. Maar uh, voor mij is dit dan dus een beetje de graveyard uh, gedeelte. Want uh, ja tot twee uur en dan om zes uur weer dat, uh, dat, dat gaat sowieso niet een heel lang nachtje worden nee. maar het, het gaat lekker de energie is goed oh, heb je het al dat, je dat een... is hier ook zo hoor ja waar ben jij nou wij zijn in de kroeg ja en we zijn nu even buiten en uh, nou, de wekker gaat ook gewoon weer om 7 uur, oh, zeg maar. gewoon ah, en dus mee? is het laatste dag hier dan? Of, uh... Nee, nou, een klein beetje kerstafscheid. Uh, kerst, uh, Eigenlijk ja. houdt uh, nee, ja. Ja. het nergens op. We moeten allemaal morgen werken, dus we doen net zo. Maar het is gezellig. Nou, wat tof, hè? Ja, daar gaat het om. jullie ja. ook? Ja, ja, ja, absoluut. En wij zijn ja, ondertussen ja. dan ook nog heel nobel bezig, want we zijn gewoon uh, natuurlijk geld aan het verdienen voor de Rode Kruis. Ja. En die... graag mee. Ja, nee, dat heb ik gezien. Uh, jij hebt een plaat aangevraagd, die is vaak aangevraagd. Die zal zeker uh, langskomen in de series Request op 100. Yeah. Uh, Martin Lekker. ter Harmsel heeft hem aangevraagd. Raoul Kraan, Bob Uitenbogaard, Sander de Bruin en Wilco Jochem uit CXC. En jij heel ook... En hij is ook wel leuk, uh, nu uh, toepasselijk omdat Jan Smit is hier. En ja. uh, die is alleen maar bezig met zijn onderbroeken. Oh, ja, nou ja, daarom. Dan, dan hoort ik, ik dacht vooral maar aan voor Jan. Ja. En hij is er. Hij is er. Dus, welke wil jij horen? Ja, I'm Born Slippy. Hallo. Ik wens je een fijne nacht verder. Maak I'm het lekker lang. Ja, thanks. Dankjewel. je Voor de onderbroeken, voor de slippies van Jan. En gewoon omdat hij lekker is. Underworld dus. En Born Slippy. ja, mij die zet ik graag uh, eventjes aan voor de baby in mijn buik. En Geert Heldens, ook een held. Want ja, je bent een held als je meedoet. In 2006 nodig ik een vriendin uit om samen naar po Parkpop te gaan. Die komen daar. Uh, Ronnie Spector van de Ronettes. En toen kennen ze die niet en toen werd hij helemaal gek. En uh, nu is hij afgelopen jullie gaan samenwonen met die vriendin. Dus het is uiteindelijk dan toch nog echt goed gekomen. Even kijken weer wat er buiten gebeurt. Daar staan gewoon een paar gasten. Nou ja zeg. Nou, dat kan toch niet waar zijn. Die staan daar gewoon in een blote bassie. En ik. Ik. Ik. Koud hè? Bur bur denk ik? Wat moet je nou in willen dus een boxershort om over hun hoofd aan te trekken. Het is namelijk zo koud uit. Ze staan gewoon op bloot. Echt gewoon onbloot bovenlijden. dat is het niet normaal joh. Jongens. Uh, dat, is, dat is niet goed hè. Wat is niet koud? Wat is het koud? Wat is het koud? Maar dat vind ik niet, als jij maar van mijn hoofd. Hey, hey. ja. Oh. ja, gooi maar in! Ja. in. Dat is een die beetje het, het, het niveau. Het wordt ook wat later natuurlijk hier. Is die van Giel? Zailand. Giel, kijk, je krijgt ook een. Oh, te gek. Oh, ruil, oh dat dus. is weer zo'n shirt met heel veel verf. Ja, uh, spatters en toestanden. Bedankt, jongens! Mij is bedankt. Echt koen. Te gek, ja, we gaan ze allemaal Je bent vermaakt. er blij mee, zie ik? Ja. Dat is echt fantastisch. Bedankt jongens. Mag er even iemand bij? Uh, meneer van de Beveiliging. Ja. Mag er gewoon even iemand waardoor, hoor. Uh, leuks bij. Uh, hallo, meneer van de Beveiliging met die muts. Ja, die? Ja. Hallo. Misschien is het leuk? Uh, ja, heel goed. Want er staat toch uh, uiteindelijk nog een uh, behoorlijk rijtje. Zo is daar. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hoi. Hallo. hallo wie zijn jullie? We zijn uh, Wieteke, Saskia en Marion. En jullie komen uit Leeuwarden ook? Uh, nee. Nee. nee. Oh, heel goed. Maar wat brengt jullie hier? Nou, uh, jullie. Hey. Ja. hey. wat mooi. Ja. Wat leuk. En willen jullie een boxje short? Wat zeg je? Of je een onderbroek wil? Nou, heel graag. Ja. Ja. Goede zaken worden hier gedaan, hè. Het loopt echt als een titel. Ik zie ook een hoop uh, sms'jes binnenkomen voor als de morgen is gekomen. En als de morgen is gekomen, dan, uh, dan moeten we zo langzamerhand ook gaan doen. Bruikbaar materiaal, Giel, uh, Ja, ook onbruikbaar materiaal geef ik een eerlijkheid af en toe. Nee, maar er zitten echt wel wat leuke dingen tussen. Nogmaals, als jij wil dat er een zin wordt aangepast uit dat bekende nummer van Jan, uh, dan uh, sms je dat nu naar 3333. Dan moet ik nog even iets oplichten. Uh, Sandra Dubbink. Die vindt het een heerlijke meezinger voor in de auto. Ik denk dat ze daar op dit moment niet is. Maar ik denk dat we het hier allemaal wel kunnen gebruiken. De Full Fighters en best of you. En de best of joe. Uh, wat is er Jan? Ik zie je gebaren. Ja, mensen gaan hem nu dus ook al gewoon dragen. Al oh, gewoon over een. Uh, over hun kleren. Ja, ja. Ah, ja sommige Dat mensen... moet je hem wel heel mooi vinden hoor. Ja. <laughs> ja. Oh, God. Uh, ja. Hartstikke leuk. Je knapt er van op. Ja. <laughs> Oké, okay, ik uh, ga eventjes naar Robert. Robert de Vrede op Aarde. Robert, nacht. Goeienacht, Giel. 1, 2, 3. Op de klok is het. Lag je te slapen? Ja. Oh. Sorry, maar toch ook niet. Want ja, als je nee, een plaat aanvraagt, uh, dan kan je aangeven of je wel of niet uh, teruggebeld. Uh, ja, worden. Ik zeg altijd ja, maar ik denk jullie bijna toch nooit, uit maar. Moet jij juist opletten. <lacht> toch wel, dit keer. Ja, dat kan dus ook zonder. Ja, top. 3fm.nl slash platen 09091336, daar kan je dat aangeven dus. En ik vind dit een mooier verhaal, Robert. Ik weet niet. Um, ligt ze naast je? ja. En zij slaapt, of niet? Nou, nu net niet meer. Nee, oké, okay, jullie zijn samen gewoon een beetje wakker getrapt. Nou ja, neem ons eventjes mee naar het moment dat de plaat die ik in ga starten belangrijk werd. Ja, nou dat gebeurt dan gewoon een beetje in het weekend. Hè? Je gaat niet uh, te oh, ja. drinken en dan komt het nummer. Want jullie hebben elkaar, elkaar de ontmoet de dagen, uh, in een club ofzo? Of? <laughs> waar, waar, waar heb je het nummer gehoord dan? Ja, gewoon in de, in de disco hier in, in Oudorp. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, ja. En toen stond dat nummer op en toen werd er al een beetje gedanst en gechanst, of? Uh... Ja, zoiets. En dan, uh, ja. en dan komt die het weekend daarna weer en je kent dat wel. Ja, ja, ja. En zo gaat het en, en hoe lang zijn jullie samen nu dan? We zijn nu. Uh, nou, we wonen al 17 jaar samen, dus mm. nou, daarvoor was het al... Uh... Ja. Het is de liefde en uh, dat is de liefde, ook ja. precies waar het om gaat en ja. die, leefde, die liefde die deel je dan met ons en, uh, en ja, uiteindelijk met 25 euro uh, zorg jij ervoor dat de Rode Kruis een, uh, een gezin kan helpen met de bouw van een latrine zoals ze noemen, gewoon een heel eenvoudig toilet eigenlijk. Ik hoop het ja. Ja, nou ja, geloof mij nou, dat gaan ze doen, want als wij ze dat geld ge geven dan komt het goed. En is wat goed. is jullie liedje dan? Of ik wil het eigenlijk even, ik wil, mag ik je vrouw heel even lenen? Ja, hier komt ze. Ja. Goedemorgen. Ik <laughs> uh, dat was <klopt> al <laughs> goed. Um, uh, had je hem nu al dat, uh, dat hij uh, nou ja, ervoor gezorgd heeft dat jullie nu midden in de nacht wakker zijn? Ja, ondertussen wel ja. Ja, ja dat is uh, een beetje raar wakker worden zo. Maar ik zou zeggen, neem het er gewoon even van. Geniet gewoon eventjes van dat onverwachte momentje samen. Ja, ga ik doen. Geef elkaar een dikke doen. kus. En wat is jullie liedje? Ja, Show Me Love van Robert nou, Hij gaat je dat nu laten zien en hij heeft het al gedaan. Ik wens ja, je een vrolijk kerstfeest. Ja, super. Dankjewel. Jullie succes, hè? Dankjewel. Lien Loedeman die vroeg me aan, even lekker dansen. Ja, nou dat kan ook op deze volgende. Anne Kastelijns uit Tilburg, dankjewel voor Vampire Weekend. Dat einde is eigenlijk zo leuk. Eh, uh, wacht even. Eh, uh, shit. Uh, ik vind het ook zo stom in het nummer dat het maar één keer. Nog een keer! Nog een keer! Nog een keer! Nog een keer! Nog een keer! Nog, nog een keer, nog een keer. Okay. Lekker, Vampire Weekend, e-punk. Inmiddels is Koen Zwijnenberg weer in het huis gesignaleerd. Nou ja, niet dat hij eruit uit is gegaan, maar we hebben natuurlijk een soort van uh, slaapruimte. <lacht> Even een hotelletje een Stadswollingertje gemaakt. Heerlijk geleund. en uh, daar gaan we weer. Ja, uh, ja mijn excuses. Nee, jij moet absoluut je excuses niet maken. Ik lag daar een partijtje jaloers uh. te zijn, maar ik heb mezelf toch in bed weten te houden. Want ik dacht, ja, op een paar meter afstand van dit stapelbed draait Martin Garrix nu. Ja, en hard. Nou ja, ik heb het allemaal goed meegekregen, ja. inderdaad. Dus... Oh my God. Nee, maar toch heel even, ja, dan lig je wel, dan slaap je niet, maar het is toch even graag. Het is toch eventjes, uh, ja, precies. Maar heb je helemaal niet geslapen, hè? Nee, nee. nee. Nou, eigenlijk, uh, ja, op het moment dat het dreigde te lukken, oh. <laughs> toen ging het hier even los. Nee, maar ja, hoe te gek, zeg, hallo. Oké, oké. Hé, inmiddels, ik zal je even bijpraten in hoeverre je dat er dan niet uh, door de dunne wandjes heen gehoord hebt, maar uh, er komt een aangepaste versie van Alles de Morgen is gekomen. Oké. Okay. En mensen kunnen uh, nou ja, nu nog steeds, maar dan moeten we al snel uh, ja, de eigen zin aandragen. Okay. Als je er zin in hebt, Tof. dan uh, smsje 3333. En Jan is nog steeds niet door zijn onderbroek heen. Nee, wat dat betreft is er niks <laughs> veranderd. Ik bedoel, jullie hadden aan het begin van de avond een, een tussenstand. Maar ik kan gewoon echt met trots vertellen dat ik al meer dan 7500 euro heb opgehaald met die onderbroek. Dat meen oh, jullie? Ja, shit, echt hè? serieus. Ja, dat geloof ik ook, want het gaat echt uh, bakken gewoon. Gaat in de markt. Ja, ik moet zeggen, ja. het heeft ook bijna geen zin om nog andere mensen bij de briefbus te vragen. Maar ze komen maar voor één ding, maar ik vraag het toch eventjes. Uh, Hallo! Hi. Hallo! Hallo. Wie ben je? Ik doe... Hallo. Ja, ik ben Anna. Ja. En Anna, waar kom je voor? <laughs> nou, ik kom, ik, kom, ik kom geld doneren. Ja. Nou, wat fijn. Ja. Nou, ja, maar ik wil wel serieus wat zeggen. Ja, nou, dat mag. Want ik heb een, een chronische een, een darmaandoening. aandoening En als ik zeg maar in een, een arm land zou leven, dan zou ik nu niet meer leven, denk ik. Ik vind dit zo mooi dat je dit dus even snijdt. Met onderbroeken Die ja. ja. Ja. En Jan begint weer over zijn onderbroeken. <lacht> Ik moet ze toch even op de foto. We willen nog even op de foto. Weet ja. je wat is. is het de nationale ja. Schminkdag hier in Nee, ze ofzo? hebben zo'n uh, feest gehad. Uh, waar, uh, waar ze dan. Ik ken het niet, van die colorsplash. Ja, okay, ja, ja, toestand, oké, Toestand. En het schijnt wel tof uh, geweest te zijn. Dankjewel. Maar. Vandaar eigenlijk. Ja, ik zie het. Het ziet er ja. leuk uit. Ja, het ziet er heel leuk uit. Ja. Oké, okay, ik ga naar een Serious quest van Monika. Ik denk wel eens aan Monika. En Rick Dijkhuizen. Voor uh, de heroes in het Glazen Huis. Nou, nou, nou, nou, nou. Uh, je bent zelf ook een hero. Als je een bijdrage doet, zeg ik dan. Roos Hermsen. Uh, 10 euro. Uh, Brielle van Rijsbergen. Het Gorkum. 10 euro. En hier, Jeroen van Waveren. Als Arcade hebben we dit mooie bedrag opgehaald voor de actie van 3FM. We streven ernaar dat in het onderwijs alle leerlingen de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen. Zonder kinderen heeft deze wereld geen toekomst. 365 euro. Man, dat is niet normaal. Als ik het allemaal bij elkaar optel. Pieter Nieuwland nog erbij voor 25 euro. En Janka Bladnik uit Amersfoort. Uh, die, uh, nou ja, 25 euro erbij. goed. Dan, dan zitten we op 35, 400, 400, 500, 500 euro. Hoppa! Dat zijn weer twee waterinstallaties op een school. Waardoor kinderen hun handen kunnen wassen met water. En de heroes ja, zijn dan altijd nog die mensen van het Rode Kruis, ja, die dat bewerkstelligen. Natuurlijk, Diver Blown. Hero. Uh, het lijkt mij tijd om uh, dat Sailand want het begint zo langzaam een beetje in een Sailand te worden. Echt, uh, ik denk nou kom op zeg. Wordt er nog een beetje gesprongen, wordt er nog een beetje gedanst, nou gelukkig zijn daar Tamara Stevens, Leon Verhoef en Ad en Maaike Greincker die allemaal zeiden van ja, het is om te springen. Heel Leeuwarden. Kom op, meedoen. I think I like it. Fake blood. Inderdaad, ja. Het is een vrijdag waar we echt alle kanten van het muzikale spectrum zien en dat hoort ook zo. Um, ja, echt even tijd voor een hele, hele, hele gave ja, soulplaat, rhythm and blues, RB, zo je wilt. Marijn Jansen Tuinman uit mijn Haarlem, ik vind het een prachtig mooi verhaal, die mij diep van binnen raakt. Leo van Egmond, die heeft uh, dit pas ontdekt sinds het documentaire op tv, dat snap ik. En Roel Gorense, die heeft het echt helemaal mooi omschreven. De muziek van Rodriguez, want daar hebben wij het over... hielp de mensen van Zuid-Afrika om in iets anders te geloven dan apartheid. Al was hij hiervan zelf onwetend. Wellicht dat het al spelen van dit nummer een bijdrage levert... om ook andere mensen in Afrika te helpen. Nou ja, met die 50 euro van jou, Roel, gaat hij lekker. En Leo van Egmond doet er nog 25 euro bij. En Moré Jansen 10 euro. Dus voor 85 euro gaan wij genieten van Rodriguez en check inderdaad die documentaire uh, mocht je die nog niet gezien hebben of niet weten waar het over gaat, zoek op Sugar Man ja, even lekker Sugar Man Won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For a blue corn, Won't you bring back All those Colors to my dreams, silver magic ships you carry, Jumpers Coke, sweet Mary Jane. Sugar Man met a false friend on a lonely dusty road, lost my heart found it it had turned to dead black hole silver magic ships you carry jumpers coke sweet mary jane man, you're the answer that makes my questions disappear a man cause I'm weary of those double games I hear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 lekker zeg sugarman rodriguez Um, ja, ik, ik zou het het liefst nog voor twee doen, maar uh, we hebben nog een kwartiertje of zo. Uh, en dan heb ik het over als de morgen is gekomen. Um, wat We zoeken nog eigenlijk, als ik heel concreet ben, gewoon één zinnetje. En dan hebben we gewoon wel uh, ja, een, een, een leuke versie om op te bouwen. Dus heb jij een zin waarvan je denkt: ja, maar dat zou ik leuk vinden? Als Jan dat zingt in Als de Morgen is gekomen. Nu een smsje sturen naar 3, 3, 3, 3 En dan hoor je misschien zo nog. En zit jullie gewoon in. kan je ook heel romantisch mee scoren of zo. Dus uh, sms, jouw zin. Naar 3-3-3-3 willen wij je terug. En dan komt het goed. Tim van Dijk vindt het gewoon een heerlijk nummer. En dat is het ook voor 10 euro. De Arctic Monkeys en die eerste. I bet you look good on the dance block. Dit liedje doet me denken aan het festivalseizoen. Tot op een nou mooiste seizoen van het jaar. Natuurlijk na de Sirius week. Ja, dat is lief. En Jasper Knoeg uit Arnhem. Van dit nummer word ik erg vrolijk. En als steuntje in de rug. Oké. Okay. Ik kan, kan niet ontkennen. Ik zie dat ook op Twitter voorbij schieten. Misschien ben ik een beetje aan het inkakken, maar dat mag ook. Ah, oh, dat heb ik niet van gemerkt. Maar ik ben natuurlijk druk met die onderbroek. Dus hoort ja. hoor ik niet altijd. <lacht> maar de nee, Koen uh, taking over zo dadelijk hier. Maar eerst is het tijd voor datgene waar we wel even mee bezig waren. We hebben een hoop af moeten keuren, maar er is ook uh, een en ander binnengekomen wat wel leuk is. Uh, maar soms vraag ik me wel af hoeveel mensen zelf dachten dat het zou klinken. Neerdin, goedenavond. Yes, goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, jij hebt op zich een goede zin, maar zou je hem even voor kunnen zingen? Hoe dat dan zou moeten klinken? Uh, ik weet helemaal niet meer, maar. Uh... Oh. Nou, nee, als ik even maar inbreken, want er staat namelijk. Uh, als de zorgen zijn gekomen, nou dat is. Als prachtige... de zorgen zijn gekomen. En dan, dan, staat, het glazen huis dan staat het glazen huis klaar. Dan staat het glazen huis klaar omdat het probleem samen op te lossen is. En dat past natuurlijk van zo langs zijn leven niet in die ene zin. Oh, Wat jij wil, dat klinkt namelijk zo. Dan staat het glazen huis. Dan staat het glazen dan huis je klaar je omdat het probleem samen op te lossen is. Dan het kan. Ja, maar bek natuurlijk niet, hè. Nee, maar hoe gaan we dat? voor 10 euro. Ja, jij, jij doet het gewoon. Ik ja. doe het gewoon. Oh, Oké, okay, top. Maar dan hebben we ook nog Jacqueline. Ja, Jacqueline, Want daar zit avond. ik ook een beetje mee in mijn maag. Jacqueline. Hallo. Hallo. Um, hoe had jij, in welk gedeelte moet Jan dit zingen? Uh, in de beginfase. In de beginfase, want het gaat over Treintje Oosterhuis. Ja. Wat ja. als Treintje 2 ton had geboden. Ja. ja. Dus, nee, dus maar in het begin. Uh, ja nou ja. Ik lig gebroken in mijn, in mijn bed. Wat, Wat als Treintje 2 ton had, had geboden. geboden. Oh ja. Zo dan? Ja. Ja, een soort van. Ja, maar het rijmt natuurlijk niet hè. Nee. Ik had dan beter gedacht van wat als Striantje 2 ton had geboden. Oh ja, gewoon in het refrein. <lacht> ja. Dat ja, vroeger dus net. Zo makkelijk aan het ja. doen. Nou, ja. ja. ja, Jacqueline, maar dat gaat lukken. Dus uh, we doen uh, Nerdin en Jacqueline. We gaan jullie alle twee inpassen in als de morgen is gekomen. Dus en, bedankt. En, en mag ik dan, dan want ik weet uh, heus wel, uh, ik ken de motherfucker bent uh, langer dan vandaag. Ik weet ook dat jullie gewoon ook zelf ook wel eens een keer de smerige versie doen. <lacht> Ja, nou ja, ja, nou ja, het is vijf Hij is wel eens langsgekomen. Hij is wel een, is, maar het is Precies. ook net hoe hij moet even vallen. Hij moet even vallen. Ja, vallen. Oké, okay, nou. Uh, maar goed, ik, ik zal kijken wat ik heb uh, mijn mouwen. Uh. Kans goed. Ja. Doe bedenken gewoon zo aan de lotterje. Hij kan zomaar vallen. Oké, zullen we even doen dan? Ja, laten we het even doen. Ja. Oké, okay, dankjewel, neer dankjewel, Jacqueline. Voor jullie en voor iedereen. Als de morgen is gekomen, de speciale uitvoering. Ik mag nog langer niet naar bed Ik heb net de douche weer uitgezet Ik wilde wel, maar het ging niet echt Mijn kater won weer het gevecht Ik heb weer verloren van de fles. En bovendien Wil niemand mij zo zien Stond wat te praten in het café in een Jacqueline met me mee Ik zag je niet, maar jij kwam aan En ging meteen dicht bij me staan Je gooide alle remmen los Een leuke tijd Maar nu ben ik het kwijt Als de zorgen zijn gekomen Dan staat het glazen huis klaar Omdat het probleem samen op te lossen is als de zorgen zijn gekomen, verlaat je mijn verleden. En ben jij degene die ik mis? Oké, okay, one down, one left. Ik was zo blij dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. De lampen aan mijn lichtje uit, een laatste rondje tot besluit. Het was aan het einde van de dag Maar voor mij Was die allang voorbij Wat als treintje twee ton had geboden En alles wat ik heb meegemaakt lang verdwenen is Wat als treintje twee ton had geboden Verlaat je mijn verleden En ben jij degene die ik hoop dat me dit nooit meer gebeurt. Het is al te laat, maar niet getreurd. Ik heb geleerd van wat je mij hebt aangedaan! Als ik mooi. De morgen is gekomen Verlaat je mijn verleden En ben jij degene die ik mee Ja, dat is gewoon lekker God, klein beetje Ja, klein beetje Ik heb ook, ja Maar ook sinds ik kinderen heb, ben ik niet meer zo Oh, is dat? Ben je wel heel erg veranderd, ja? Ja Dus ik, eh, ik moet daar toch rekening mee houden Even, ja kon jij... Daar kom je nog wel achter Giel. Ja, oh god. Nu krijgen we echt uh, die vaderlijke uh, dingen. Ga jij nou maar lekker slapen zometeen <lacht> <lacht> Na twee uur. Nou. Na twee uur. Ja, ja. Nou, daar heb ik wel honderd euro voor over. <lacht> Oké. Okay. Voor de avenzangers. Nou. <lacht> zo gaat die lekker dan. En ABBA, hè want jij zou ABBA nog draaien voor mij. Oh. Ah, dat, is, dat is Giel helemaal vergeten. Ik, nou, toch. <laughs> <laughs> nee, dat ja, gaat, dan, goed, gaat goed komen. Dan, uh, dan, dan moet ik hem toch uh, doorgeven, aan jou. Maar ja, na mij zit er ook weer een programma. Ik weet even niet wie er is. Maar... <laughs> oh, dan ben jij weer. Ah, natuurlijk. Nee, nee. Ah leuk. Nee, echt leuk. Ja, Aba moet kunnen, Altijd ja. goed. Altijd goed. Dus dus dat is zo mijn best. Nou, nee, dat heb je gelijk. Maar welke, welke zou dat zijn? Waterloo. Yes. Yo, dat was echt met de zomer voorbij ook. En ja, dan gingen zet... wij de plaatjes draaien s avonds. En dan was het iedere hey, keer, ik houd alles goed. Hè? maar uh, even die waterloo er doorheen. En dan was hij ook de enige die erop danste, weet Nee, je. maar zet straks maar eens Waddeloo aan en dan even het zaalgeluid buiten zeg maar. Dan moet je eens kijken wat er met de gaat. Oh, oh. Dan kunnen al die DJs zo'n zo ja. een <laughs> Martin Garrix is your heart out. Yes, yes, dat is allemaal leuk, maar kijk maar wat er gebeurd is. Okay, nou, ik, ik weet niet uh... wat je meemaakt, maar dan lig je in bed. Maar Als ik Waterloo hoor, jij er voor mensen juichen, dan kom ik hier gewoon in mijn boxershort. kom ik hier uh, het huis binnen. Nou, niet dat is een goede ja. reden om niet te draaien. Uh, uh, ja, dus is, uh, Koen, veel plezier. Dankjewel, Gilles. Slaap lekker. Tot zo. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3 fm